Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer in de aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in de Café Libertaria, met op dit moment Peter en Jan-Marc, mijn naam is Johan. En uh, ja, we geven zoals altijd weer ego's weg, dat doen we iedere week en... Uh, Typ uit op teken rond Paul in de chat en dan uh, maak je kans op Egelders. En verder, oh ja, wat kan ik verder zeggen? Uh, oh ja, degene die vorige week hebben meegedaan met uh, die regen Als het goed is, heeft bijna iedereen zijn prijs gehad. Als jij het gevoel hebt dat je nog uh, ja, recht hebt op egelus Dat je naam erbij stond. Uh, laat het dan even weten in de, in de chat en dan, uh, ja, dan komt het wel goed. Ja. Dan gaan we het uiteraard ook controleren of het echt, echt wel klopt. Um, ja, laten we beginnen met de goudstil, bitcoins en de staatsschapmeter. Uh, we beginnen eerst even met de DXY. De DXY die stond vorige week op 115, een hoogtepunt. Hij is weer gedaald naar onder de 110 en hij staat nu op 112. Uh, voor de mensen die in technische analyse geloven. Uh, er zit een soort kanaaltje en dan heeft hij de bovenkant bereikt en dan is hij nu op weg naar de onderkant. En dan is het kijken of hij uh, daar doorheen breekt of dat hij dan uh, terugbounst. Als hij er doorheen breekt, dan is dat altijd goed voor de assets. En dan, uh, ja, en dan uh, kunnen we misschien een nieuwe boerrun verwachten. Ja. Uh, wat doet goud en olie en de bitcoin? Peter? Uh, ja, goud is weer. Uh, 17,21. Die overwaardige sprint ja. vertrokken laatst. Nou ja, zilver ook. Ging ook 10 cent omhoog op 1. Bitcoin is 20.083. Oké, okay. is dus weer omhoog gegaan? Ja, alles is omhoog gegaan. En dat kwam eigenlijk omdat ja, de, de Bank of England... die, uh, die ging door de knieën. Uh, Oké. Okay. Er werd toch wel verwacht dat de rest dan ook allemaal... door de knieën zou gaan. Ja, uiteindelijk... Uh, dus dat er is nou ook wat onzekerheid over, de, over Credit Suisse en Deutsche Bank. Hè? Dus die Credit Default Swaps die zijn aan het stijgen. Dat is een verzekering tegen faillissement als je aandeelhouder aan bent, Een uh, obligatiehouder. En als die verzekeringen heel duur worden, is het een teken dat er wat mis is. Uh, ja. Uh, ja, Credit Suisse had ook een paar miljard uitgeleend aan zo'n zo gast die, uh, die helemaal blut zijn. Oh jee. Dus. dus uh, ja dan weet je de vraag of die dat gaan redden en ja dan krijgen ze waarschijnlijk een bail-out. De Zwitserse mm -hmm. Bank heeft al gezegd dat ze de dus zaak monitoren en, en, en de Credit Suisse deed ook ja, was, uh, ze gingen gewoon vrijdagavond gingen ze een berichtje uitsturen naar de aandeelhouders dat, dat, dat ze zich absoluut geen zorgen hoeven te maken want natuurlijk oh ja ja, ja. op te teken is dat iedereen aan? zich erin zorgen te maken. Het uh. oh. is een hele uh, een stap van uh, mensen die uit het raam springen, meestal. Ja, uh, <laughs> dat zit dicht bij elkaar aan. <laughs> Situation is strong. Weet, meestal meestal <laughs> is dat de volgende wat erna komt. Uh, uh. Maar goed, uh, die Brits staat wel weer op 1,15. Ja, zo weer. Dat is tegen. Uh, uh, Bijna op 1. Uh, uh, ja, die plannen zijn natuurlijk ingetrokken. Hè? Die plannen om, uh, om belasting te verlagen. En tegelijkertijd allemaal te Want... Het raar was eigenlijk, zei je, dat de, de regering ging tegen de centrale banken in. Dus de centrale bank die probeerde te verkrappen. En de regering die zat juist te ver, ver, verruimen door uh, minder belasting. dan hebben mensen meer uit te geven. En, en niet tegelijkertijd hun eigen uitschaven terugschroeven. Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar dat, uh, dat deed ze niet. Dus ze moeten meer lenen. Enzovoort. Mm -hmm. uh, Daar hadden we leggen niet zo veel vertrouwen in. Maar dat is allemaal weer teruggedraaid. Gewoon ingetrokken die keutel. Mm -hmm. Ja goed, daar, laten we met de uh, berichten beginnen. Um, even kijken, ja, we beginnen even met een, uh, we hebben trouwens nog even we, we wel over die, uh, die, waar we net over hadden. Dat komt zo meteen ook weer, weer terug in de berichten. Uh, in ieder geval uh, klimaatschade door het minen van bitcoins uh, neemt snel toe. Ja. Oeh, jongens, jongens. RTL. Yeah. Ja, dat is natuurlijk absoluut geen manier waarop ze dat meten. Het is niet zo dat, uh, oh ja, er komt een uh, hurricane voorbij in Florida. Ja, het komt duidelijk door Bitcoin minen. Dat, uh, uh, ja, voor, als, je, als je ergens in gelooft, dan uh, is het heel prima te doen. En dan zet je er ook bij een foto van apparatuur voor het minen van cryptomunten in Rusland. <laughs> dat je nog eens extra duidelijk is dat het, uh, dat het uit Rusland komt. Dus het kwaad komt. Het milieu kwaad komt uit Rusland. Uh, uh, uh. de CO2-uitstoot per gegenereerde bitcoin is in vijf jaar tijd met een factor 126 gestegen. Uh, geen, nou geen foto van windmolens erbij. Uh. Nee, of uh, player house of zo. Of, uh, ja. ik, het, het bankwezen neemt geloof ik 54 keer zoveel stroom als bitcoin. Uh, uh. Ik, denk, ik denk zeker die als je die uh, tienduizenden regu regulators meerekent. Die, die moeten allemaal poepen, eten, wassen op vakantie enzovoort. Dus die, die uh, moet je ook meerekenen bij het banken. Uh, bank, uh, mm -hmm. En plus dat als zo'n bank als Credit Suisse uh, omvalt. Of net zoiets als Lehman Brothers. Moet je eens kijken wat er dan allemaal gebeurd dus is. Het is enorm berg verkeerd geïnvesteerd dan. Dus er zitten mensen, er is, is een heleboel geld gestoken in allerlei dingen die, die uh, gewoon een heel fout idee waren en dat wordt dan allemaal, dat uh, gaat dan allemaal, uh, wordt dat teruggedraaid en er wordt onderuit. Dus, dat is eigenlijk een enorme verspilling. Ik denk dat, dat uh, als je echt gaat rekenen wat het via het geldsysteem kost aan, aan uh, energie, dat is enorm. Het is gewoon de hele mensheid wereldwijd op een verkeerde been. <totstuk> ja. Maar ik denk dat ze gewoon, uh, wat ze hier gedaan hebben met die 126 keer, of wat is het? 100, uh, ja, 126 keer, dat is waarschijnlijk de hash rate of zo. de hash rate maal genomen. Uh, dat er nieuwe chips uh, gekomen zijn die zuiniger zijn. Dat is ook. Uh, ja, ze gaan, ze gaan er volop in op die milieutoestand. Ja. Ik denk dat uh, Ethereum zou daar wel gaarend bij kunnen spinnen. Mm -hmm. Die onderzoekers vergelijken de klimaatschade van bitcoin met die van andere sectoren elke dollar aan bitcoin marktwaarde levert tussen 2016 en 2021 35 cent aan wereldwijde klimaatschade op uh, ja, ja. ik vind die klimaatschade dat vind ik al uh, het woord alleen al Ja. Dus, uh, dan, dat gaat ervan, dat, je, het gaat ervan uit van je hebt een, een, een, een soort klimaatnulpunt. nulpunt dat is, dat is het zeg maar nul schade nou ja, nou ja dat is dus, als er geen mensen waren want dat nou, het is, is knap, heel erg anti-mens dan, dan heb je een soort nulpunt en dan, uh, dan krijg je klimaatverandering door bitcoin mining en dat levert schade op dat ja. is dan dus, dat, dat is dus zeg maar dat de verandering van dat klimaat door het minen van bitcoin en, en, dat, en, dat, en dat levert schade op ja, wat voor, hoe die schade ontstaat en wat het dan ja, dan zeggen ze ook nog benzine 41 cent, dus bijna evenveel. En rundvlees 33 cent. Rundvlees, dat moet je ook opgegeven natuurlijk. Uh, dan uh, komt er geen enkel klimaatschade meer. En maar je je wat, want je zou kunnen zeggen van, uh, wat is de schade bijvoorbeeld als het uh, in 60 jaar tijd uh, 0,1 graad warmer zou worden in Nederland? Hoe huh. wat meet je die schade? Scha is, is dat meetbaar? Ja, is, er, is er schade? Is er eigenlijk schade? Is er wel schade? Nee, <laughs> ja, ja, natuurlijk niet. Dat is in, maar, ze, maar ze rekenen gewoon um, uh, milieuschade, zeggen ze dan waarschijnlijk. Of, of uh, weerschade. Dus uh, het is een hurricane, dus zeggen ze gewoon. Oh, nou, er is Oh, ze er... gaan ervan uit dat er vanuit, komen meer. Uh, oh, er komen ja, meer. Er zijn altijd geen hurricanes voor. <laughs> voor bitcoin mining. Ah, is, uh... precies. Maar ik ben nog steeds helemaal in de war van het RTL weerbericht. Dat, uh, dat die weerman uit ging leggen dat we heel lang <laughs> rustig weer uit. hadden. Gewoon. Dat mm -hmm. kwam door de klimaatverandering. <laughs> dat we geen herfststormen <laughs> meer hadden. <laughs> en, en ja, die herfststormen dat gaf meestal schade. Maar uh, ja, ja, dat kwam, ja, kwam door de klimaatverandering. Uh, hadden we extreem weer. En dat was extreem rustig. Extreem rustig weer. Door de klimaatverandering. Dus, uh, ja. is, het, is het ook nog Het delven van goud. Levert een stuk meer op in verhouding tot de vervuiling die erdoor ontstaat, stellen wetenschappers. We gaan We gaan goud kopen! Wat... <laughs> Bitcoin is 8,75 keer zo groot als die van goud. Dus ze willen daar weer dat je naar goud terug gaat. Als je dan per se in die heidense dingen moet je, je kan natuurlijk het best, kan je veel Facebook of Twitter kopen of zo. Dat is. Uh... Ja, die hoort dat die, die, die, die serverparken van uh, Facebook dat is helemaal geen klimaatschade nee, nee, absoluut. Ja. En je zou kunnen zeggen door die uh, biomasscentrales dat ze hele natuurgebieden uh, zeg maar omkappen daardoor ja. is uh, elektriciteit is, is schadelijk geworden en dan alles wat elektriciteit dan uh, vraagt, bijvoorbeeld bitcoin, levert schade op is het dan de schuld van uh, het omkappen van bossen in biomasscentrales of is het de bitcoin, dat is dan de vraag Groen links, ik me dan... ik bedoel, uh, de elektriciteit is inderdaad milieu onvriendelijk gemaakt klopt, alles wat elektriciteit uh, vraagt, uh, zorgt voor milieuschade, maar ah, dat is geen klimaatschade ja, nog, van... nog. <laughs> ja. dat is weer iets anders ja. klimaatschade is heel raar dan zou het ja, inderdaad jouw verhaal ze hebben ook wel eens gezegd dat oliebedrijven die kregen 500 miljard subsidie of ofzo, en dan denk je van nou volgens mij klopt er niks van, die betalen de meeste belasting van heel de wereld oliebedrijven en dan, als je gaat hoe dat uitrekent, dan zeggen ze van ja. Maar uh, ja, er is een klimaatschade van 6 triljoen of zoiets. En uh, ja, dat moet de gemeenschap ook voor opdraaien. Dus is dat subsidie naar de oliebedrijven. Ja, De redeneringen slaan helemaal derde. Joshi zegt trouwens dat het dat komt door de halvering, die, uh, die beloningshalvering, van die, uh, dat, ze, dat het toegenomen is. Als je even ja, bitcoin blijven dan, dan moet je meer rekenen. Als er een halvering is van de beloning, dan zou je, zou je ook kunnen zeggen dat er minder gemind wordt. Dat ja. de minus. Ja, dan gaat er ervan uit dat er twee keer zoveel gemind wordt om dezelfde bitcoin te halen. Maar dat weet je natuurlijk, ja. Nee. Dat weet je niet, want uh, als mensen dan nee, gaan nee, uitrekenen. Nee, dan dan van, elke tien minuten komt er überhaupt een blok. Ja, dus dat komt. Uh, het hangt helemaal van de moeilijkheidsgraad af. Want precies. je weet gewoon met die halvering dat ja, de, de opbrengst halveert. Maar daar zit, daar zit geen speelruimte in, want het is gewoon uh, elke 10 minuten een blok, dus uh, ja, je weet wat er uit gaat komen. Het is alleen Oplossing, hoeveel wat, simpel. Power, uh, wat de moeilijkheid gaat en hoeveel hash power wordt er tegenaan gegooid. Ja, en als, als, als er miners uh, gaan stoppen, want die denken nou, door die halveringen en die hoge energieprijzen, laat me zitten. Die bitcoin is ook laag, dus, dus ik, ik mine even niet. Want dan moet inderdaad de moeilijkste naar beneden. En dan zijn er eigenlijk, uh, dan, dan kost het minder energie. Dezelfde puzzel. Het de van zijn artikel staat helemaal niet in hoe ze dat berekend hebben. Er staat er alleen maar dat... Natuurlijk uh, niet. Uh, ja, bruntvlees is 33, en bitcoin 35, en benzine 45. En, dan, en die gevallen die ja. geven een soort van zekerheid, een soort schijnzekerheid. Nou ja, dat hebben ze allemaal uitgerekend. dus uh, getallen, dat is het goed. Ja, ik denk dat de mensen die waar dit voor bedoeld is, die erin moeten geloven, die, die kunnen waarschijnlijk niet rekenen. <laughs> ja. En de mensen die kunnen rekenen, die, die geloven er toch al niks van. Dus uh -huh. <laughs> <Het is, laughs> is, daar is het toch niet voor bedoeld, denk ik. Nou ja. ja ik denk dat het voor de gevoelsmensen is en die, en die rekenen voor de boze boomers, de boze boomers. Ja. ik denk voor vrouwen ook van die mm -hmm. vrouwen die ik zie wel een paar van het. die Boekers boomers planeet. die sowieso, uh, die sowieso al boos waren dat ze de boot hadden gemist met bitcoin die dan zeggen je zie je wel het is nog slecht voor het milieu ook goed dat ik het niet gekocht heb omdat een, een gaspijpleiding opblazen, dat is zo heel goed voor het milieu. Ja, ja, ja. ja. Geen <laughs> enkele schade uitvoeren. Is er allemaal methaan of zoiets wat eruit komt? Dat ja, uh, is veel sterker broeikasgas dan CO2. Ja, ja. ja. Ik heb het wel gedurft dat ze daarboven gingen vliegen met een, eh, om een camera te maken. Want <laughs> ja, ik heb wel eens gehoord dat bij die Bermuda driehoek ook, dat het hele probleem daarvan is dat er methaan uit de bodem komt. En dat stijgt dan op. En dan vlieg je daar met je vliegtuig doorheen. Met je verbrandingsmotor. En <laughs> dan boem. Uh, oh, oh, maar dat waren niet de Amerikaanse helikopters. Want zo'n verhaal was er ook nog. Ja, dat was de war. Dat Ik vond het al zo raar. Zijn. Ik vond het al zo raar. Ik dacht even dat je het bedoelde daarna. Maar dat nee, is dan. een beetje het idee van de... te bekennen, natuurlijk. Nee, oh, we hebben het in de kans gelezen. Is het, want dat was anders een beetje het idee geweest van de Pyromaan die naast nou eigenlijk... Ja, ja, ja. ja, ja. Kijk, eerst erbij. <laughs> ja. Maar het uh, grootste. Oh ja, gaan even naar Bangladesh toe. Het grootste deel van uh, Bangladesh zit zonder stroom na de uitval van het uh, nationale elektriciteitsnet. Ja, dat is natuurlijk allemaal heel gecentraliseerd. En ik had eigenlijk hier aan gekoppeld, had ik nog een uh, artikeltje van het uh, World Economic Forum. Want die hebben een hart voor Bangladesh, al, al uh, een vijftal jaren. En die, uh, die hero, die, die een hele... Even kijken hoor. Oh, jezus, had ik stomme kutkoekjes. Uh, hoe, hoe Bangladesh... Uh, How Bangladesh can thrive in the fourth industrial revolution. <laughs> Dit is niet het enige artikel wat ze gepost hebben. Dit is van uh, 2018. Want ze hebben een hele, heel kopje uh, Bangladesh hebben ze. Als je van het web een schouderklopje krijgt, dan, dan kan je maar beter vast die generator gaan inslagen. Uh, ja, uh, hier in een de, hele serie artikelen, alleen maar lovende artikelen. Ja. Alleen maar lovende artikelen over Bangladesh. En ook dat ze helemaal met hun, uh, weet ik veel, uh, transgender uh, uh, LGD, BTQ en uh, noem maar op. Uh, ze hebben heel veel uh, adviezen. Van, ze zouden als het goed is heel veel adviezen van het uh, World Economic Forum hebben overgenomen. Net als Wat Sri Lanka. is hun score, hè? Want ik dat van Sri Lanka, was bijna 98 of zo. En die had bijna, bijna alles geïmplementeerd Ja, ah, man, ja hun, hun zitten ook hoog. In. Hun, hun zit ook hoog. Dus daarom is het ook niet verbazingwekkend dat daar de stroom uitvalt. Het <laughs> ja, hebben ja. daar van die overstroming gehad. En daar hoor ik laat Bill Gates over zeggen van ja een enorme klimaatverandering en bangladesh een vreselijke overstroming. En uh, ja dat, uh, en dan gaat hij op een gaat hij dat nuanceren. Dan dus, nou ja, ja ja ze hadden natuurlijk altijd wel overstromingen, maar, maar ja duidelijk wel uh, wel wel wel erger dan uh, ja dat is wel uh, <laughs> moet hij dat moet hij gaan zeggen dat het erger is dan anders. En, en dit is ook helemaal niet uh, hard te maken, want als je kijkt naar de hoeveelheid schade door uh, natuurrampen, dat loopt terug. Dat loopt tot tientallen jaren terug, want er wordt gewoon steeds beter gebouwd in het derde wereldlanden. Dus er is, nou. dus is gewoon steeds minder natuurschade. Zelfs minder bosbranden. Uh, er branden minder uh, hectares af in Amerika dan vroeger. Dus, uh, nou. Ja ik had ook een keer gehoord dat de Nederlandse dijken die waren dan gemaakt op één uh, overst overstroming in de 30.000 jaar of zoiets New Orleans één keer in de 30 jaar mm -hmm. en, en Bangladesh één keer in de drie jaar ah, ja. dus, dus <laughs> als je een normaal klimaat hebt moet er uh, elke drie jaar een overstroming zijn, overstroming zijn in Bangladesh mm -hmm. ja, als ze nou na, na acht jaar een keer een overstroming in Bangladesh is, ja, dat zie je nou wel mm -hmm. en net als, net als in Venetië. want uh, Weet je wel, dat, dat Venetië dat uh, ja. onder water? Dat is, dat is dan, ja, klimaat, hè? Terwijl dat is, mm -hmm. dat is al 400 jaar zo, geloof ik. Uh, ja. Dat uh, dat, dat het plein door daar door. onder water staat. Uh -oh. Ja, het zinkt Afgeluk. ook, hè? Het is, uh, het is allemaal een paal. Ja, het zakt er Het zakt uh, ja, ja. elke jaren een millimeter of zo. Klinkt. In. Ja, ja dus, uh, maar goed, gelukkig hebben we Black, uh, Black Rock die de boel gaat redden. Oh, ja. Ja, we hadden het net al over Engeland, maar uh, uh, Blackrock die had uh, gedreigd om de, uh, even kijken, de handel stop te zetten <laughs> op het hoogtepunt van het uh, tumult op de Britse markt, toen die pond uh, zo zakte. Ja. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat dat kwam, omdat wat er daar aan de hand was, er zaten een heleboel mensen die pensioen die moesten er een heleboel collateral bij posten. Mm -hmm. Dat uh, uh, ja, omdat ze eigenlijk op marge zitten te handelen en de waarde van hun collateral ging achteruit. Dus moesten ze meer collateral bijposten. en daarom gingen ze staatsobligaties verkopen. Ik heb het idee dat uh, Peter nog steeds uh, zachter is, want ik hoor het inschenken van de drank van uh, oh, Johan twee keer zo hard. <laughs> Oké, okay, sorry. Maar daar moeten we wel wat aan doen, want Ei, anders ja, dan kom, ik, daar kom ik nooit bovenuit. Ik, ik, ik, ik deed nog onder de tafel. Dus, uh. maar ik heb, uh, uh, dan ik weer nagaan hoe, hoe zacht uh, Peter staat. Misschien ja, heeft ah, er ik iemand aan de, aan de knoppen gezeten hier. Ik wil eens even kijken, aan, ik ga aan het mengpaneel gaan zitten, even we kijken. Wel dit doen, wat gebeurt er hier dan ook weer, Tita? Ja, dat is... Hey, maakt het hey, uit? Maakt hey, het dat uit? Het maakt het beter uit, ja. Oké. Okay. Ja, dat yeah, is beter. Uh, misschien heeft er iemand aan de knoppen gezeten. Is dit beter? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Zie een kleine DJ in die... Uh, het kind van jou... Ja, hè? dat zou goed kunnen. Knoppen zijn heel interessant. Maar in ieder geval misschien dat, dat Blackrock dacht van... nou, daar gaan we maar helemaal niet meer handelen... Want anders komt het steeds verder onder water te staan, maar... Maar je kan het niet lezen, dat staat achter... Het Financial Times het staat achter een paywall. Oh. Er is wel zo'n zo zo site... dan kan je geloof ik... Een buitenlandse site in ieder geval achter een paywall toch lezen. Oké. Okay. Oh, als iemand die weet... gooi het dan in de chat. Ja. Um, dan gaan we nog even naar... Uh, Oeh, ja. <laughs> uh, bureaucraten die hebben natuurlijk meer verstand... Van, uh, van techniek dan developers. Uh, want uh, hier blijkt ook weer dat... Uh, ja, de bureaucraten in de Europese Unie, die hebben besloten dat de stekker van de iPhone, ja, dat moet toch de USB-C worden. En uh, ongeacht wat de ontwikkelaars van iPhone, iPhone denken. Uh, ja, ik had al zoiets van, kijk, uh, als je mensen willen weten waarom de middeleeuwen zo lang duurden, dat uh, dit is het, hè? Ja, het is uh, zo Red flag laws uh, zijn dit, hè? Uh. Ja, ja, Dus in, in het jaar 2500 zie ik het helemaal voor me. Dan hebben we vliegende koffieautomaten, koffiezetapparaten. Dus als jij denkt aan koffie, dan komt dat apparaat naar je toe gevlogen. En die zet dan voor jou de koffie, koffie waar je toevallig aan zat te denken. Maar die moet je dan opladen met, uh, met USB-C. Want die bestaat dan nog steeds, weet je wel? Ja, er werd vastgelegd. Ik denk ja. dat is, uh, de Fourth uh, Industrial Revolution, als die zich doorzet. Uh. Uh, wij zijn allemaal uh, zeg maar een uh, soort robocops. En chips uh, hebben we in ons. Misschien heeft elk mens wel uh, verplicht een USB-aansluiting nodig. Uh, dat we tot de einde der tijden lopen we nog steeds met de USB-C rond. Dan <laughs> uh, ja, heeft iemand misschien zo uh, eindelijk uh, zo'n Tesla-coil. Uh, uh, uh, kunnen maken dat hij op zo'n manier dat het gewoon allemaal uh, dat je thuis kan neerzetten. En... Die, die, die, die, die moet dan in een kies of zo, ik weet niet. Ja, ik kan hem misschien ook antiperistaltisch inbrengen, die aansluiting, okay. ik weet het niet. Ja, ja maar ja. Dat, dat kan dan niet, hè? Een tesla coil en dat je er al vier statische elektriciteit op uh, laat. Dat, uh... Nee, het moet USB-C zijn. Ja. Kijk, het is ook, het is grijpen, wat ze aangrijpen, denk ik, is wel een terechte verontwaardiging. Dat mensen hebben namelijk USB-A, USB-B, uh, USB denk ik, ofzo. USB-C, die hebben drie verschillende USB-stekkers. Dat is een irritant. En dan zegt de overheid, aha, wij zien al, hier is een rol voor ons weggelegd. Uh. Ja. Zo ja, lang genoeg wacht. dan uh, komen er allemaal mooie oplossingen voor. Maar het is inderdaad, ja, ik vind het zelf ook niet zo handig, uh, die... Uh, ook omdat de andere kant van die USB-stekker gewoon gelijk blijft die in je PC gaat. Maar aan de voorkant de PC elke keer weer veranderen. Ja, maar ik zit hier om me heen te kijken van hoeveel verschillende stekkertjes ik hier wel niet heb. Ik bedoel, het zijn al heel veel. Dus jij vraagt om nog meer wetgeving van even. Nee, nee, nee. Ik ben gewoon gewend, weet je wel. En ja, het is echt wel helemaal zo. Voor mijn monitor heb ik ook tig verschillende dus weet je wel. Ja, dat is wel de reden dat het nooit werkt. Nee, dit werkt, de motors, die monitors werken gewoon. <laughs> een microfoon heb je ook al op verschillende stekkers. waarschijnlijk. Ja, twee verschillende. Nee, drie. drie. er is nog steeds zachter hè, dan joh, man. Ik weet niet of het is, ja. is er niet of ergens nog, iets ergens is. Het zet er nog oh, wat oh, harder. Maar, zet... te... maar het is ook een punt: als ik, als ik aan die knop draai om maar harder te zetten, dan zit ik ook dichter bij de microfoon. Dus dat kan wel uh, dat het, uh, ah. het daarmee te maken heeft. Dat ah. wil ik dus meer flikker. Iets meer dichterbij neerzetten, zoiets. Ja. Maar volgens op de stream ben je gewoon gelijk, hoor. Ik heb jou wat hoger, meer... Uh... Oh, nou maakt het niet uit. Als dus het voor de luisteraar fijn is, de luisteraar. Uh -uh. Uh, als, als je even vraagt of iedereen Ron Paul in de chat wil doen, dan kunnen we ook ja. zien hoeveel luisteraars we hebben. Ja, mensen, wil je nog uh, egels winnen? Uitroep tegen Ron Paul in de chat. Ja. Maar goed, ja, het is met een uh, grote meerderheid... Uh, volgens mij maar een handjevol mensen die tegengestemd hebben. Dus die, die snapte het. Maar uh, ja... En wat ik me ook afvraag of zo'n organisatie als de EU... ...als ze dan bijvoorbeeld de, overal de stroom uitvalt... En, ...en de voedsel die meer te, te, te koop is... ...dat, uh, dat op zo'n moment gaan zij vergaderen over de juiste USB-stekker. En de, de verplichting is ook zo'n... is een soort uh, afleidingsmanoeuvre. Ik dat, dat dat wel vaker bij een bij van die empires het geval is... dat ze die, die, de kerk die ging ook discussiëren over hoeveel engelen er op, een, op, een na, op de kop van een speld konden dansen ofzo. Dat, dat zijn dan van die discussies die ontstaan als je, als je organisatie helemaal in elkaar valt. Op zich vind ik dat ja. beter dan wat Credit Suisse doet. Zeg maar. Om te zeggen, ja, we zijn rock solid, niks aan de hand. Je kan beter gaan zeggen, Credit uh, Suisse uh, houdt zich bezig met uh, hoeveel CO2 uitstoot er van uh, drie cryptomunten komen ofzo. Dan, dan denken mensen impliciet, denken ze dan van: nou, als ze zich daarmee bezighouden bij Credit Suisse, dan zal er wel niks aan de hand zijn op balansgebieden. Maar als je inderdaad. Ik denk dat dat, dat erachter zit wat die, die politieke organisaties gaan doen om zich op gender equality te richten. En zo. Want je hoort het ook van veel buitenlanders. Hè? Als je in de Oekraïne zegt dat, uh, dat de Nederlandse overheid zich uh, op gender equality richt. Dan, dan denken ze, maar dan hebben ze alle andere problemen, zijn dan al natuurlijk allemaal opgelost daar in het land. Dus die hebben, hebben alles al. En die zijn eindelijk als laatste probleem bij de gender equality gekomen. Mm -hmm. en, en daar wil ik naartoe naar dat land. Dat is een soort uh. advertering. Terwijl, terwijl ze ja, uh, niet doorhebben dat dat juist een teken is. Dat, uh... ah, ja, dan uh, moet je nou dus met die uh, last dat vandaag, met die uh, dat ze op scholen nou uh, ontbijt voor kinderen. Hmm. Ja, ja, dat vind ik echt wel zo... Ja. En weer een nieuwe stap in collectivisme. En, hmm. uh, maar weet je, wat de, weet je wat het probleem daarmee is? Ik, ik, ik zie dat wel eens voorbij komen in uh, Amerika... Ik denk dat als dat één keer erin zit... dat je er helemaal nooit... nooit meer van afkomt. Echt nooit. Want dan krijg je namelijk... een groep mensen die zeggen... oh, en jij wil kinderen laten uit honger... vermoorden. He, dan krijg je die... die, die club dan. En, dan. en dan wordt het... een soort... Uh, ja, weet je wel. En, uh, dus ja, maar goed... het is misschien dan wel van... Hey, je kan ook uh, misschien dan met bepaalde bedrijven... die dan dat voedsel leveren... voor die ontbijten van die kinderen de dag lekker beginnen met een insectenburger ik zag nou voor mijn uh, stiefzoontje dat uh, die kreeg een cursus omgaan met de media nou dat is ook uh, oh, yeah, yeah, yeah. Dat, uh, dan weet je ook al waar dat over gaat hè? dat is uh... ja. <laughs> alle media dus ook de alternatieve media ja, je moest, je moest weerbaar zijn. En wat voor gevoelens het bij je oproepte. En ja, waar, de meeste, waar ik vermoed dat het naartoe gaat. Is van ja, het is heel belangrijk dat je fake nieuws van, van waar nieuws onderscheidt. En dat is heel moeilijk op het sociale media, op het internet. Want er zit heel veel fake nieuws. En zo kan je dat doen. En dan zeggen ze alleen maar van bij deze bronnen is het juist. En bij deze bronnen is het een leugen Als Trump het zegt, dan is het een leugen Maar als Biden het zegt, dan is het zo ongeveer zo. Hè. Maar de New York Times is natuurlijk een... En, en dat is, ze geven alle betrouwbare media, ze, ze, ze leggen niet uit hoe je zelf kan nadenken over van, hé, uh, hey, maar dat kan helemaal niet kloppen, dit, dit verhaal heeft interne tegenstrijdigheden, wat, uh, de, en, en ik, ik, het interesseert mij helemaal niet wat de source is, nee, het gaat alleen maar de source, de, de, de waarheid, dat is alleen maar de source, de, deze source die, die, waar... die, die, je, moet, je moet alleen nog maar ad hominem denken. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus uh, ja, er wordt alleen maar media zwart gemaakt die dan fake nieuws zouden zijn. Hmm. Maar er was toch laatst wel iemand in een telegramgroep die. Uh, voor zo'n schoolopdracht. Uh, ging allemaal vragen stellen over. Uh, over fake nieuws. Uh, ik weet niet of jij er ook bij was, Jopie. Uh, sorry, uh, ja, Mark. <laughs> waar ging het dan? Uh, ah, in uh, die telegramgroep was. Uh, was er was een jongen die, uh, die was bezig... Oh, voor een soort project van ja, een universiteit school. of zo? Ja, school. Dat was dat, zeg maar. Peters het Oh, ik dacht dat het, dat het ging om... Uh, ze wouden complotdenkers interviewen of zoiets. Of, uh, ja, zo is een soort enquête invullen. Ja, dat hebben we natuurlijk niet gedaan, hmm. maar... Nee. Ja, het is wel, wel leuk. Ik een collega die, heeft, die, ja, die denkt ook snel van... Oh, dat is een complot, uh, complotdenker. En zo zeg ik... Maar ik weet ook dat die dat hij bij zo'n op opgeblazen pijplijn, dat hij dan zegt, uh, ook denkt van, uh, ja, als eerste instinct dat Rusland dat gedaan zou hebben. Dus vond ik wel interessant om, dan, om dat even te kijken. En ik ging dat zelf voorstellen, maar hij kwam er niet mee. Dus ik zeg, ja, of, of Rusland heeft het gewoon zelf opgeblazen Met als doel om de Amerikanen schuld te geven. Toen zei hij van nou dat lijkt een beetje ver gezocht. Toen dacht, nou dat is toch, toch weer. <laughs> <laughs> ja. nee, ik heb inderdaad andere weer Ja ah, Amerika. Nee wat was het. Uh, Rusland zit erachter weet je wel. Die wist het helemaal zeker. Hmm. Dus, uh, dat is zo iemand die je kent. Die, uh, die helemaal in de NOS gelooft. Ja, dat ook een, maar, dat, maar dat is ook zoiets. Hè. Je kan. Dan zeggen, nou, dan ga ik naar de bron toe. Welke bron vertelt mij dat Rusland het gedaan heeft? Welke vertelt mij dat Amerika het gedaan heeft? En zo, en zo betaal, bepaal ik de waarheid. Maar je kan ook logisch nadenken. en zeggen van, ja, ze kunnen die kraan ook zelf dichtdraaien. En ze kunnen ja. hem ook opblazen, minder ver de zee in. Dus waarom zou je met... Als, het, als die uh, pijplijn toch bij jou begint aan land, Dan kunnen ze gewoon net zo goed... Kan je hem aan, op je eigen land opblazen. Dat, uh, uh, dat is makkelijker dan. Het, het enige probleem is met... Uh... Als je zeg maar puur uh, ad hominem denkt en dat het alleen maar om de bron gaat, dat je natuurlijk ongelooflijk flexibel moet zijn, want dan uh, krijg je ja. eerst de, de bron te horen van ja mondkapjes <laughs> ja. moet je niet aan beginnen, want die, uh, die werken niet, dat moet je uh, echt niet doen. De schijnveiligheid, ja. dat is dan de, de bron, nou die vertrouw je dan. En een, uh, een dag later, uh, nou dan diezelfde bron. Ja. Ja, je moet slechte mondkapjes dragen... Hoor. en niet te groeien, want dan krijg je een boete. Uh, ja. <laughs> ja, maar goed, dus dan, uh, En als je dan even dan, uh, een dag de bron niet hebt gevolgd... Nou, dan kan je nog helemaal in het oude... Ja, maar dat is precies wat in het oude nieuw 1984 was. Hè, dat tijdens de toespraak veranderde de vijand... en dan moet je gewoon zeggen... oh, Brit uh, Brolder heeft naar nou de vijand veranderd... En, uh, en bondgenoot, en dan moet ik er gelijk in meegaan. Dus het is, je moet er heel wendbaar voor zijn, ja. dus, uh, Als je een mm -hmm. beetje langzaam bent... dan dan ben je het haastje hier, want dan sta je gewoon uh, verkeerde. Ik niet of jouw uh, stiefzoontje, Wat was het nou? S was die stiefzoontje? Ja. Ja, ja, ik weet niet of ze dat dan ook al verteld hebben. Dat, dat die, wel, uh, die het uh, wel in de gaten moet ja, hij houden. Moet nog, hij moet het nog krijgen, maar het was een vooraankondiging. En ik, ik zag het papiertje van omgaan met de media. En ik denk: oh jee, hier gaan we. Ik heb natuurlijk gedetecteerd dat er te veel mensen naar alternatieve media luisteren en podcasts en Joe Rogan en weet ik veel. Dus uh, ja, daar moet wat aan gedaan worden. Moet er weerbaar gemaakt worden, ik dan. Uh -huh. even dan. Stel je voor dat je voor jezelf gaat nadenken. Ja, maar, maar heel, veel ik... mensen, heel veel mensen snappen dat hele idee niet. Want ik had het daar ook nog over. Ik heb toch wel interessante, uh, ja, slimme collega's wel, maar dat is toch een. Ja, maar. Wie moet je dan geloven? Hè? Bijvoorbeeld met, met het hele COVID. Je hebt experts die zeggen dit. Je hebt experts die zeggen dat. Hoe moet je dat nou weten wat, wat klopt en wat niet klopt? Als je zelf geen expert bent. Alsof je zelf eerst helemaal expert moet worden. Maar je uh -uh. kan het al eerder detecteren. Gewoon als iemand zit te, zit te draaien. Als, uh, zoals met, met die veranderende narratives van... Ja, je bent nooit in Irak geweest. Maar als ze eerst zeggen, ja, we gaan er naartoe om Weapons of Mass Destructions te vinden. En even later lopen ze te grappen van, nou, er waren geen Weapons of Mass Destructions. Maar, nou, gaan we de democratie brengen. En dan, ja, nu gaan we regime change bewerkstelligen. En ja, dan weet je gewoon, ondanks dat je er nooit geweest bent, en misschien weet je er helemaal niks vanaf, weet je wel dat het verhaal verandert de hele tijd. Dus dat klopt niet. Dat is meestal een slecht teken. Maar, uh... Ja goed, dat vind ik eigenlijk alweer een stap verder, want uh, dan zeg ze, ja, hoe moet ik dat dan weten? Nou, dat is al een stuk verder dan, ik, ik kreeg namelijk in het begin van die hele COVID-tijd, kreeg ik de hele club over me heen, van, ja, uh, ah, jij bent geen expert. En dan, uh, ik zei van, ja, maar uh, jij ook niet, maar jij loopt achter die club aan. <laughs> dus jij maakt dus ook een keuze, ja. Of van, uh, en en, en, dan, en, en dan, dan wees ik ze ook nog een keer van. Uh, en, en, en wel, welk verhaal van die club geloof je dan? De, van vandaag of van, van vorige week? <lacht> en als het volgende week weer anders is, is, ga je dan weer switchen? Nu dan weer van. <lacht> dus uh, ik zeg van, uh, ja, bedoel, jij verwijt mij dat ik geen expert ben, maar jij, jij kiest toch ook gewoon zelf voor een, uh, een groep experts of, of voor die je maar experts noemt. bedoel uh, <lacht> Ja, en uh, ik, vind, ik vind... Ja, goed, die memes heb je natuurlijk ook wel van... Uh, ja, regent het? Nou, ik ben geen meteoroloog. <laughs> <Ja, ja. laughs> maar aan de andere kant hoor je dan heel vaak van... Uh, do your own re research. Dat werd afgeraden. Ook een Forbes die zei... Ja, je moet niet je eigen research doen. Dus je wordt echt afgeraden <laughs> om zelf onderzoek te doen. Je moet gewoon uh, geloven in de juiste autoriteit. Ja. En ja. De, de andere kant die meme dan vaak van... Uh, do your own research in welk laboratorium. Hè? Alsof je alleen maar waarheid kan vinden als je een laboratorium hebt. Zonder laboratorium kan je niet uitvinden of iemand bullshit praat of zo of of dat mondkapjes verkoopt om om weer vies verrijkt te worden of zo. Uh, dat, dat kan je, zonder laboratorium kan je dat niet uitvinden. Dan uh, ja. wel zoiets van de ah, rol van ja, klimaatverandering. Dus, dus, uh, ja, in een laboratorium kun je inderdaad zien dat je met CO2 een soort broeikaseffect hebt. En ja, dan kan ik zeggen, ja, dan kan ik best geloven dat je dat in een laboratorium hebt, maar in de echte wereld heb je met meer CO2 krijg je meer planten groeien. Als het opwarmt krijg je meer wolken. Uh, er spelen allerlei lussen die, die op elkaar inwerken. als er iets veel geproduceerd ah, wordt? Ja, maar dat is ook wel zo'n punt. Zo'n ik heb zo'n zo'n zo'n heb ik een keer. Uh, die heeft me inmiddels ontvriend. <laughs> ja, die, uh, die, die was dan helemaal ook in het CO2 verhaal. En, en toen zei en, uh, ja, die zei uh, ja, en ik werk in een laboratorium. En, uh, hij uh, was dan een soort, uh, ja, ik weet niet. Zo, nou, ja. Wetenschapper wil ik dan niet, niet. Ik weet niet of iedereen een wetenschapper is die in een laboratorium werkt. Maar goed, anyway. En, uh, ah ja, dat is slecht. En, en dan komen allemaal klimaatvluchtelingen naar Europa. En dan, dan gaan al die uh, rechtse regeringen de grens dichtgooien. En, en dan sterven er 50 miljoen mensen. En, uh, en ik zei van maar, ja uh, als, als, als CO2 toch uh, meer CO2 is, dan betekent het toch dat het makkelijker wordt om planten te laten groeien met minder water uh, ja ja, ja, maar ik, uh, ik heb ook wel eens gehoord dat, uh, dat er ook een nadeel aan zit aan <laughs> ja, planten groeien ik zei nou ja, dan leg me dat dan maar even uit uh, meneer de weet. Mm. nou dat kon hij dan niet mm. maar dat, dat komt dan weer uit een bron die dan weer aan de goede kant staat ja. en, en, en... Ik, ik, ik grappig was, ik had dat verhaal toen ook gelezen, maar dat was ook zo ja, het was ook zo'n, ja, was echt zo'n propagandaverhaaltje. want ja, je moet, je moet natuurlijk, kijk, het mag natuurlijk geen goed nieuws zijn, hm. hè, die, die, die, die, hè die, die, die club, die, die IPCC-club, die kan niet gaan zeggen van, ah ja, je, je kunt nu in de Sahel ook groenten maken, want <laughs> ja, ja, je hebt nou, hè, weet je, dat, dat gaan ze niet vertellen, ja. weet je wel, dus, dan, dus, dus dan, moet er, dan moet je iets slechts verzinnen, over iets wat eigenlijk niet slecht kan zijn. Weet je wel? Ik bedoel. Um, meer planten. Nee, dus het... Dan moeten de mensen meer uh, tijd besteden om in de tuin te ja, werken. Ja, het is ook gewoon. En... Ja, maar ik, ik, ik weet nog wel dat iemand iets doorstuurde. heel triomfantelijk. van. Um, de correspondent. Ook zo'n zo, zo shit-web-ding. <laughs> uh, maar goed, uh, daar da ging het over dat. Uh, Thierry Baudet, die had dan geen gelijk. En dan kwam het hele verhaal waarom je geen gelijk had. Maar die Jerry die had dan uh, waarschijnlijk een keertje een avondje gezeten met Marcel Krok. Dingen gezegd. En die had, uh, maar Jerry had gezegd van, uh, ja, CO2 is geen gif. Au, en dat was dan niet waar. Want als je dan uh, in een ruimte zat met alleen maar CO2, <lacht> nou, dan kon je toch gewoon doodgaan. net is, weet je wel, net als, net als een beetje, oh, water ook een gif kan zijn. Als je alleen maar water, als je heel veel water drinkt, heel snel, dan water, water zit 100% water om je heen. Ja, ja, ja, ook, weet je wel. En, uh, maar goed, uh, ja, kijk, wat Baudet had gezegd is van, en, en, en als je het verhaal dan heel goed las, dan hoorde je eigenlijk gewoon wat Baudet dan gezegd had. Dat het eigenlijk gewoon, ja, nou, die, die had gezegd van ja, we hebben 400 mol per eenheid uh, CO2. En, uh, want de goede, uh, ideaal bij 2000, dat pompen ze namelijk in een kast. En je kunt gewoon door een kas heen lopen zonder tood te ja, gaan. Ja, ik heb tijdens gewerkt in, keer een, in een CO2. kas waar, waarbij de CO2 van de ketel in de kas werd teruggevoerd. Ja. De ja. en, het, en het is dan ook nog zo van uh, 400, uh, als je onder de 175 gaat, dan sterft al het leven op de, op de planeet. <laughs> dan ja. is er niets meer. Dus het is, We zitten veel dichter bij een, een bedreigende situatie van te weinig CO2. Uh, dan dat we bij de ideale hoeveelheid CO2 zitten, namelijk de vijf keer zoveel CO2. Dan komen we op een ideaal... En als het dan om voedsel gaat, want dan hebben we die klimaatvluchtelingen... waar die, die antifa-vriend van mij uit Duitsland het over had. Kijk, dan zou je zeggen van met meer CO2, dan, dan wordt het ook makkelijker in de derde wereld... dan om uh, voedsel te produceren, lijkt mij. Dan heb je minder... Dan, dan zou je dus minder... Uh, ja, maar plus dat, ja, als je plus dan vlucht, dat, uh, dan, dan is het een andere redenen. Ik denk dat die Afrikanen niet naar Europa willen komen als wij, als wij dood zitten te vriezen hier de komende winter, omdat er geen onvoldoende gas is. Ik hoop dat deze winter ja, ja. nog mee gaat vallen, maar, maar komende die winter daarna wordt het wel heel erg problemen. Ah, dan zie ik met die meme hè, van dan zie je van die Afrikaanse bootvluchtelingen en dan komt er een, een bootje met blanken komt de andere kant op varen. <laughs> Oh, daar heb, daar, daar heb je de energievluchtelingen of zoiets. Ja. ja. ja, maar, dat, ja dat, maar, maar als je ook kijkt van. van ik geloof dat er uh, niet zoveel Afrikanen zijn in, in, in. wat? 70 jaar of zo. 100 jaar. Ik ben, er komen alleen maar meer Afrikanen bij. Dus het idee van. Amerik Afrikanen, dat er allemaal massaal daar aan het dood zijn gegaan. Omdat, het daar, eh, omdat we zo'n klimaatverandering hebben. Dat, dat, is, dat is nog niet te zien in de bevolkingsgroei van de, de Afrikanen. Ja. Maar, eh, Hak, die weten, kennen ze wel, van uh, de potjes. Die stopt ermee. Weliswaar tijdelijk. Maar uh, vanwege uh, ja, de hoge energieprijzen, appelmoes en het duurder. Ja, dan ja. ben ik net te laat met mijn voorraad inslaan. Uh ja, je hebt al die whisky. Je hebt al die whisky ja. in. Je had gewoon, Het moet ook gestookt uh, worden. Gestook worden. Dus dat dat wat dat betreft... Uh ja, er staat nog wel appelmoes... rak staan in de, in de supermarkt, hoor, bij mij. Bij, bij, bij mij. Die appelmoes kan je cider maken, hè? Oh, ja, ja, ja. En ja. ja. Even laten fermenteren. <laughs> ja. Maar qua uh, <laughs> voor, uh, voor voorbereiding ben ik weer te laat. Ah. Ja. Dat zijn waterboze preppers. Uh, preppers van niks zijn wij. Heel verder maken hoor. Kapper, gaan we Ja. Sorry. <laughs> er ben weer drie worsten tevoorschijn gehaald. nootjes. Heb je Lucas een keer niet met dat getik <laughs> en dan, uh, <laughs> dat ben ik er weer? weer iemand uh, bakken dat met. Hij weer met, met zijn fouillet. Uh, Antipasta foto. Ja. Hoe zou je dat uithouden bij een hoorstnoek? <laughs> ik, zo, ik ben altijd als, als het schip zinkt dan ben ik altijd in de, in, in de wijnkelder te vinden joh? Maar, <laughs> als ik dan tot onder ga dan ga ik gewoon <laughs> goed dronken <laughs> ja, je kunt ook gewoon uh, zorgen dat je 100 kilo overgewicht hebt en dat je dan gewoon uh, gaat afslanken in, in de ja. nieuwe Great Depression ja, maar, oh. ze zeggen uh, ze hebben nog een voorraad voor onverwachte omstandigheden dus, uh, ja. Nou, Ram, ik zag nog een uh, hak in de, in de winkelschappen liggen hoor. Dus, uh... ja, ja, Maar, uh, ik, ik kan het... nog slaan, maar ja. dat de Russen hak kopen, dat is niet zo. Ik zag trouwens wel dat uh, er waren wel lege, uh, wat het, le lege gaten waren in de vakken van conserveblikken. Maar dat was allemaal bonduel, omdat er net iets goedkoper was dan hak. Mm. <laughs> maar goed. Ja. ja, appel moet je 20 cent duurder worden. Mm. Maar kan hak gewoon niet uh, ergens in Hongarije gaan zitten ja? dan? Ja, dat, uh, wat denk je dat het allemaal kost, hoor? Dan moet je allemaal die fabriek moet je overplaatsen, dat is ook niet zo gedaan. Dus dat je dan met vrachtwagens, met diesel, moet je dan uh, weer naar Nederland rijden? Nou ja, ze dus rijden ook allemaal varkens, weer ja. om uh, dan te slachten en noem maar op. Er ja, maar... uh, kan heel veel uh, blikken hak in, in één vrachtwagen. Of je gaat het gewoon, als het er langer erover mag doen, kun je zo'n uh, hele... Rijn Aak vol gooien. Ik zag, ik zie wel dat Heetleks. iemand een hele lap tekst in de chat heeft vergooid. Ah ja. Zo, oh, dan zal ik het allemaal doen. Er circuleert een filmpje online waarbij iemand de klantenservice van en vraagt hoe het zit. Daarin de medewerkster antwoordt dat ze ieder jaar een maand sluiten. Omdat er dan geen verse groente wordt aangevoerd. Oh. Oh, dus dat is <laughs> ah. elk jaar zo. Alleen nu is het na nou een... Uh, het is weer een soort een energiecrisis. Het is een native ad, denk ik, dan. Uh, dat dat, nee, we, denk dat nou, we geven er een andere zwaai aan. Dan komen we dik in het nieuws. Dan worden we genoemd bij Vrijheid Radio. We mm -mm. gaan nog uh, een fowmoto veroorzaken, net als met het toiletpier. Ja, yeah. Bijna gelukt. Ik, ik was al eigenlijk <laughs> op staat om morgen naar de winkel te gaan om helemaal, helemaal uh, suf te kopen aan de hark. Nou. Ja. En dan uh, en erachter komen dat je helemaal geen doppetjes lust of zo. Weet je wel? Oh? Dat is gewoon alleen maar. als zo'n honger echt uh, toeslaat, dat je dan. Eigenlijk, zelfs is weet. <laughs> <Maar, eten. laughs> Wat eten we vandaag? Uh, uh, uh, appelmoes met doppetjes. Oh. <güls> Morgen eten we doppetjes met appelmoes. <güls> <güls> <hij>, ik denk dat je voor zo'n noodvoorraad moet je hele vieze groente nemen. Want dan, de, dan kom je niet in verleiding om het allemaal op te gaan zitten. Om het op te vreden. Om nee. het spruitjes hey, ik, alleen in Ik kwaad. heb inmiddels 100 kilo uh, luxe nootjes <laughs> achter de rug. En uh, ja, de meeste dure whisky. Uh. Lekker whisky met spruitjes. <laughs> ik weet niet of het lekker is. Wel uh. nou, denk ik. ik heb ah, je gaat er wel over nadenken. Je denkt dan bijvoorbeeld als je dan een hele dure fles wijn ziet. En je denkt ja. Ja, die, die fles wijn is 20 euro. Maar ja, wat is 20 euro over vijf jaar het nog? Weet je wel, ik kan misschien nou een ja, beetje. Ja, ik was deze, zondag ja. in, uh, in Dordrecht. En uh, op het terrasje zitten, Eerst het eerste terrasje waar we op gingen zitten. Komt er uh, iemand die legt een papiertje neer. Uh, wegens personeelstekort, geen bediening op het terras. En uh, de keuken is ook gesloten. Met andere woorden, rond uh, <lacht> En wij naar een ander terrasje toe. En uh, daar uh, twee appeltaarden, twee. en een koffie en een thee besteld. En uh, een flesje appelsap. En uh, nou, ik de bediening. Die gooit de koffie over de, uh, over de appeltaart heen. Nou, uh, uh, ja, oké. Okay, die, die appeltaart die was wel te breed dan. Als je, als je toch een koffie houdt. Dan, uh, doe maar doe maar alleen een nieuwe koffie. Van de rekening. 60 euro. 60 euro. Was het, uh, dus ik denk zo. Maar ja, dat kan toch niet. Dus ik ging naar binnen toe. Ik zeg, ja. Wist dat? Inflatie hoog als maar. Koffie, koffie, thee en twee appeltaart. 60 euro. Oh, nee. De foutje gemaakt was 20 euro. Oh. Nog duur hoor. Ja, is nog steviger. Ja. Voor mij oh, betaalden <tapt> we dat toen we. Uh, ik heb een weekendje in Noorwegen gehad, laatst. Dat was wat je ongeveer betaalde daar. <s1> ja, in Noorwegen? Ja, In Noorwegen duur. Was, altijd, was altijd een stuk duurder, ja. Oh, nou ja, dit, dit, dit vind ik duur. <s1> <tap> ja, maar als het toch gelijk is aan Noorwegen, nou. Ja, nou ja, goed. De koffie was. Uh, ja, ik vond de koffie wel redelijk Nederlandse prijzen. Maar ik vond... de. Een bier was uh, 13 euro. Ja, dat, uh, dat klinkt wel uh, Noor. Ah, ja. ja. hey, maar hoe kan jij dat overleven? Nou, <laughs> ja, we waren maar heel kort daar, hoor, dus uh, hebben we hebben vooral okay. gewandeld. Mm. En zelf meegenomen, misschien. Ja, op de boot wel hoor. So, uh, ja, de boot was ook al. <laughs> ja. Toch al een video van mijn schoonouders die waren aan het stoken. <laughs> de hele een <de> hele. opzetten. <laughs> er werd. Uh, er uh, werd sterke drank ja, ja, ja, In, in Nederland of in Oekraïne? Oh, ja. Ja, goed. Oh. Ik, ik denk dat... Uh, ja, dat soort dingen kunnen we misschien allemaal... gaan verwachten, inderdaad. Maar uh, uh, jongens, het is, uh, het is wel tijd... voor een nieuw poldermodel, hè? Vind je ook niet? Een poldermodel... met duidelijke... Uh, okay, die, wat? Uh, ja, die titel... Maar ik kan van jou, Peter. Geloof ik. Waar zitten we nou? Ik ben het gaat ah, bij de kolder, de... Een tijd voor een nieuw koldermodel. Oh ja. Beter is dus, zoveel uh, zachter, hey, jongen. Maar gek, joh. Ik, al ik, al uh, al ik al. moet ook maar een compressor op, op de telefoon gaan zitten. <laughs> ja, het is alleen uh, ja. Skype dan. Maar, uh, ah, Dat is beter, dat je dichter bij die microfoon ah, okay. gaat zitten. Ja. Oh. Um, Heb ik dit gepost? Oh, misschien was het van, van iemand anders dan. Oh. Ja, dat zal wel van iemand anders geweest zijn. Ik, ik, ik, dacht, ik dacht dat het voor jou was. Ja, het zou kunnen hoor, maar als ik even denken wat ik hier ook alweer bij dacht dan als ik dat... Uh... Er staan kluwen van onevenwichtigheden, want onevenwichtigheden zijn het te veel stikstof, te weinig biodiversiteit, te, te weinig woningen, veel gaswinning, te weinig bagageafhandelaars en festivalbewakers. Ja, het staat hier... Veel vrees voor misbruik van toeslagen. Dat hij wel, onze poldercultuur heeft in het verleden in meerdere malen van onze zwakte en kracht gemaakt. Dwar, uh, dwars door zuiden heen. Het duurt soms even als het probleem groot genoeg is, komt de polder in actie. Ik heb het idee dat dat zo zoiets van. Uh, wordt, dat dat de kant op gaat van. ja, dat overleg, dat maakt ons zwak. Dat, uh, je kan maar beter uh, een, een sterke leider hebben die. Uh, die uh, gewoon beslissingen neemt. Want dat, is het, dat hoor je ook vaak met China. Van hoe kunnen we nou tegen China op? Want bon, bon die lui die kunnen gewoon uh, beslissingen nemen en iets doen. En bij ons uh, uh, moet het uh, door allerlei instituten worden uh, gebeurd. Nou, er, er zit vaak iets in van meer centralisatie en meer, meer machtsonevenwichtigheden. Ja, een dictator nodig. Nou. Staat hier op het einde, want ik, ik kom hier bijna niet doorheen. Ik word er een beetje misselijk <laughs> van. Het lijkt mij een. Het lijkt me goed om daarvoor de tweewekelijkse COVID-19 persconferentie te herintroduceren. Inclusief expert en dove tolk. Okay. Waarin de premier uitlegt wat de dilemma's zijn en waarom de keuze op het een is gevallen. En dat is dus dan. Hij legt gewoon even uit van uh, nou, dit is hoe we het we, gaan doen. We, ja, we verlangen weer naar Stalin. En dan uh, komt nog een expert bij die, die geeft een soort uh, ja, een. Uh, verlangen naar Stalin met een dovetolk. Voor, voor het excuus voor, voor de ellende van, van, ja, dat is de wetenschap. De dovetolk die bevestigt allemaal nog maar even. Ben ik nou weer automatisch uit de, de Vrijheid Nieuws uh, dumpgroep uh, gegooid? Nee, oh jee. Ik denk dat het per ongeluk gegaan is. Maar hij staat ook forum.vrijheid.com? Ja, dat weet ik. Maar bij, bij uh, die dumpgroep heb ik hem, als ik hem gepost heb, heb ik misschien bijgezet waarom. Uh... Ja, oeh, ja, ja. ik kan het nu even niet zien. Ik vind het inderdaad een oer artikel als ik het zo bekijk. Dus, uh, uh -huh. maar ja, nog, uh, bah. Hm. Echt gemeen. Dat, uh, Lucas had ook nog wat gepost. Misschien was dit uh, dat uh, artikel van Lucas. Ja, uh, alles kan interessant zijn. Uh -huh. Zolang je er maar een verhaal bij hebt van... Hierom wil ik dit posten. Maar als je dat niet weet, dan uh, blijft er oh, alleen een ah. saai artikel over. <laughs> nou, goed. Appo trouwens maakt zich zorgen over het volgende. Die komt van mij. <laughs> uh, ik noem het een man, met, uh, nou, maar man met financiële belangen. Uh, heeft een idee. Een prik voor de kip. Ja, daar komt het een beetje op neer. Uh, man met financiële belangen. Die, uh, die willen... Uh, oh, jezus man. Dan krijgen we de... BO, allemaal dat mogen allemaal cookie is. dingen en dat soort bullshit. Oh ja, maar uh, op zich hij is veearts, ja, toch? Ja. Ja. Dit, is, dit is een beetje. Dit is, nou, eindelijk doet hij <laughs> iets in zijn eigen expertiseveld. Ah, ja, ja, ja. Zeg maar, uh, ja, het komt erom neer. Ik. Ja, vaccineren van kippen, ja, er zijn wel een hoop kippen. Dat, dat valt wel wat mee te verdienen Echt. dan. Maar dan vreten wij dus allemaal die gevaccineerde kippen ja, op dan. Ja, je komt er niet onderuit. Uh. Ja. ja. Ja, het maakt ja. zich zorgen, dat is ook zo'n uh, zo verkeerde term, hè? inderdaad. Um, uh, hij maakt zich helemaal bij zorgen, want je ja. zag bij de Mexicaanse griep dat er was er eindelijk een klein meisje, een vijfjarig meisje, die had dan de, de, griep, de Mexicaanse griep gekregen, die was besmet, en toen trok hij een fles drank open en een groot gejuich ging erop. <lacht> dus uh, ja, en dan gaat hij naar de microfoon toe, uh, van de NOS, en dan zegt hij, ja, ik maak me enorme zorgen. <lacht> Je hebt een lijst denk ik <laughs> oh. ja, ja, dus. ja, maar moet er ook niet voor te veel aandacht aan besteden aan die man. Nee, op een keer. hebben al volgende. aandelen gekocht en degene die die, die vaccins uh, <laughs> op de markt gaan brengen. <laughs> nee, hier hebben we een man met principes. Een man die wel principes heeft, hij is een, naakt, uh, een naaktloper, een exhibionist. Die heeft zoveel principes dat hij gewoon in zijn naakje naar de rechtszaal ging. Valencia is dit. Ja, Valencia. Het is wel leuk dat hij gewoon in zijn naakje staat. dat er staan gewoon een aantal van die mensen eromheen met hem te praten. Ja, maar eerst is dus de overheid mee bezig, hè? Hij heeft wel schoenen aan, hè? Maar hij, beken, hij bekent dus als het ware wel schuld. Hij ontkent het niet. wel schoenen en sokken aan, dus. Ja. Maar dit is een man met principes, uh, Ja. Voor zijn ja. advocaat is het niet op zee om naar rond te lopen. Want dat oefent ideologische vrijheid uit. Dit, dit, dit, dit neigt naar vrijheid belachelijk maken. Dat wel, ja. Maar ja, in de publieke, publieke ruimte, ja, moet kunnen, toch? Ja, in een libertarische omgeving is er geen publieke ruimte. Nee, precies. Maar private ruimte. Zoveel publieke dan, ruimte is, maak hem mis. Dan, ja. dan is het uh, heel, heel duidelijk. De eigenaar bepaalt wat er... Is en wat niet. Hij, hij, hij heeft wel geld voor over. Hij heeft al eerder boetes gekregen voor een totaalbedrag van 3000 euro. Maar hij blijft vasthouden dat zijn principes dat het niet verboden is om zonder kleding rond te lopen op straat. Dat ook zijn advocaat heeft besteld. Naaklopen is geen misdaad. Ja, lijkt mij ook niet echt. Uh, nee. Maar ik heb het idee ja, dat ze uh, we toch wel die, uh, die, die 3000 euro weten te innen. Sponsors heeft voor ik het Dat wel, ja. Ja. En, nou, hij ziet er, ja, er zit nou zo'n melding voor, maar hij ziet er ook niet lelijk uit. Dus, ik bedoelde. Als we nou een hele dikke vent hadden gevonden. <lacht> ja. Hij ja, trekt weer op aandacht naar het. Ah, we willen je onderscheid maken. Dat de ene <lacht> mag wel. Ja, het liefst wel eigenlijk. Ik denk dat op private, als, als, ik de, als, als het zeg maar mijn private weg zou zijn, dan zouden daar duidelijk bepaalde mensen het wel naakt overheen mogen, andere duidelijk niet mooi naar te vrouwen. Mm -hmm. ja. Ja. Nou oké, okay, prima. Huh? Volgende. Ja, Volgende. Door. Hoppakee. -da. toerist 19 sterft in Mexico ja. nadat hij burrito eet. Ik denk dat hij het jou komt, maar het <laughs> <laughs> oh, is <this> <laughs> Ja, dat is gewoon weer duidelijk van uh, iemand die dacht gewoon, ik ga leuk op vakantie naar Mexico, ik eet daar een burrito, maar uh, blijf weg uit Mexico. Je kan gewoon zomaar opeens dood neervallen. En denk maar niet dat het alleen voor mensen van 80 jaar is, he? 19 jaar. Burrito, boom, dood. is wel is anders dan? Volgens mij ga je nu ik, dood aan een burrito. Wat ik wel vreemd vind, is dat er dan um, een Britse toerist, een vegetarische burrito met sesamzaad. Oké. Okay. <laughs> ik had verwacht dat ze dan wel een met rundvlees zouden hebben gedaan. Ja, nou, nou, hier staat dat die uh, werd meermals, uh, hebben ze gezegd van er, mogen, er mag geen sesamzaad in zitten want dan zou, uh, dan zou die sterven. Oh ja, en heeft een allergie. En uh, het, uh, ja, dat ja. was natuurlijk die Spanjaard die begreep er niks van de die Mexicanen. Maar uh, in No sesame seeds. Very important. <laughs> dat heeft uh, een Spanje Ja, ja, in Mexico heet dat dan anders of zo. <laughs> hm. ja, ik zou zeggen, je kan zelf ook wel even kijken, want als je er gewoon echt aan doodgaat, dan kun uh, ja, oh, je ja, er beter, beter uh, op mee letten. Hoe weet iemand trouwens dat hij doodgaat dan aan, sesmosaat? Want, want je, ja, je hebt het een keer geprobeerd en dat ging niet goed, maar dan ben je dus dood. Dus dan, uh, ja, ik word wel met wel allergie wel. kun je wel heel want allergie is niks anders dan een overactief immuunsysteem. Oh. Uh, ja, je kan dan heel erg verrot zijn, hoor. Als je, als je een allergie hebt, okay. Dan ben je nou die dat geen sesamzaad sesamzaadje gegeten hebben of zo. En het toen bijna dood zijn geweest. En dat hij nou oh, is van, nou, als ik er meer dan vijf eet, dan ben ik zeker dood. Ja, ik, uh... ja, ik nou, weet het Dat personeel weigerde ook om oh. de ambulance te bellen, staat hier. Oh jezus. Uh. Ja, met andere woorden, niet naar Mexico gaan. Ja, nee, ja, ik je weet niet. Kijk, Peter, Peter <laughs> zit he, de hele tijd van die berichten van uh, vakantie, het, uh, het leed dat vakantie heet, weet je wel. Ja. Maar dit is, dit is uh, wel een heel specifiek verhaal. Ik bedoel, dit gaat om iemand met een ja, extreme safes aangeving. Uh, nee, maar, maar spinnen, spin, spinnen worden. Wat er de titel is, iemand overlijdt uh, naar het eten van een burrito in Mexico. Dus der, daar staat niet in voor je ja, geen zorgen over te maken, speciaal geval kijk, het spinnen worden bozer door klimaatverandering, dat is ook een heel specifiek geval, dan denk je, nou, ik heb niet vaak met spinnen wat doen, dus we maakt me uit dat spinnen boos zijn, mm. maar het is gewoon een bepaalde propaganda techniek, het fludden van die zone, je gooit gewoon een heleboel van dat soort berichten erin oh. en, uh, ja, het ik vind dit ook wel als stel dat, stel dat je um, hoe heet het um, stel dat je geen agenda hebt om uh, vakantie uh, to, uh, ja, uh, in een kwaad dag te dus, dus zetten, dan zou dit nog steeds een nieuwsbericht kunnen zijn, want ik vind het wel een nieuwswaardig bericht op zich uh, weet je wel ja. het enige wat je ervan zou kunnen zeggen van, uh, dat je een beetje de schuld geeft ja die Mexicanen die, uh, die hebben de maling aan uh, of je een allergie hebt of niet die vertellen jou gewoon van nee hoor het zit wel goed uh, eet maar lekker op <laughs> uh, dat zou er wel meer om de je frequentie van dit soort berichten ja, kijk, ah, ja. beetje... jij, jij ziet een dus soort patroon. Maar, ja. Ja, maar jij bent er ook een beetje op gefixeerd, denk ik. Dat zou kunnen. Dat, dat, uh, maar ik, zo zie ik ook een heleboel berichten van, uh, over kinderen. Die, uh, dat, wat een ramp is het om kinderen te hebben. Dus hieronder staat bijvoorbeeld het bericht. Ik word boos op mijn baby omdat ze niet slaapt. En dan zie ik iemand op een bed zitten. Een vrouw met de handen in het haar. Oh jee, mijn rot. Wat is het een ellende, zo'n baby. En... Uh, ik heb het idee dat dat, dat ook een ag uh, agendapunt van ze is. Minder kinderen, minder vakantie, minder mm -hmm. kinderen. Gewoon meer op die bank blijven zitten en naar de televisie kijken. En ja, misschien is het zo dat ik inderdaad gewoon dat al die berichten mij nu opvallen. Je zou daar nog een kwantitatieve analyse op moeten doen. Uh, was het nou tien jaar geleden, uh, was het ook, ja, ook ja. in het dat iemand een burrito had in Mexico en overleefde. Ja, misschien een kleiner bericht dan misschien. Ja, dat weet ik niet. ja. Mm -hmm. Eigenlijk, je hebt er ook wel een beetje van, kijk vroeger had je dan uh, de krant en dan, dan, dan kwamen sommige berichten kwamen gewoon op pagina 13 te staan of zo Maar je hebt natuurlijk wel nu veel meer uh, met, met nu.nl en nieuws dat dingen gewoon op het worden. internet worden gebleurd, nou, ja. weet je wel. En, Ik kwam, uh, ja. u zag laatst toevallig weer uh, oude, ja gewoon toevallig dus de websites van de oude krantenpagina's stonden daar, uh, kon je dan lezen ik zag pagina's van de jaren tachtig. En dat heb ik nog bewust meegemaakt. Maar ik zag gewoon het een beetje hetzelfde als we het nu hebben. Gewoon dezelfde uh, paniekerigheid. Van, uh, ja, van De, <lacht> <lacht> uh, de professionaliteit kraalt er weer vanaf. <lacht> oh, fuck. <lacht> ja, ik zet hem even uit, maar hij wil niet uit. Huh. Ja, ja, sorry. Iemand belde mij. Kijk. Het is niet echt. <laughs> so the fuck! Die gaan we, nou weer, opbellen. we, die gaan we nou weer opbellen. Weet <laughs> ja, maar dat is net zoiets als uh, die corona-propaganda. Dat was ook zo. Elke dag als ik weer een uh, aantal cases met zoveel mogelijk. Zo veel... Oh fuck. Er zit geen trillfunctie op of zo? Ja, <laughs> Ja, net reageerde hij niet. Ik kan hem op stilzetten. Ja, nee, ja, nee. Maar goed. Ja, nee, ja, nee. Ja, goed, ja, nee, ja nee, ja, nee. Kijk ah, ja, nee. nou de mobiel als camera. dus uh, Ik Kan je hem ja. op stilzetten? Nee, nee, ja, nee, want dan hebben we Ja, nee nee ja nee, nee, nee, ja, nee, nee, ja, nee, nee. <laughs> dan zie je mij niet. Mijn mobiel heeft een... Als je hem stilzet, dan, dan zie je jou niet. Dus daarom. Ja. Maar goed, ga verder. Waar waren we? Ja, ik en neem een curry maak je nee, nee, niet nee, mee, hè, dit. hele covid-shit, dat was ook zo'n flood-the-zone uh, toestand. Er uh, was ook elke dag een berichtje over het aantal cases en, en uh, over de... Ja, een berichtje. De vaccins zijn nu onderweg met de vrachtwagen, of zo. Dat is ook een flutbericht. Maar uh, dan, dan worden nu, de vaccins komen nu binnen in het uh, distributiecentrum. En dat zijn gewoon allemaal berichten die gezamenlijk bijdragen. Je kan er geen kritiek op geven, het is, het is correct juist. De vrachtwagen met de vaccins kwam inderdaad aan, maar als jij een heleboel dat soort berichten krijgt, komt er gewoon een gevoel van angst over je heen, Dat bij veel mensen. Geval, en dat is het hele doel van het verhaal, zonder te liegen doen. Weet je wat ik zo raar vind met die, met die COVID-tijd, kan ik me nog herinneren, van um, uh, Je had toen ook een, een aantal artiesten die, die niet eens echt super groot waren, qua naam. En uh, van die, Een beetje achter. Ja, maar, en, maar die kwamen dan, die hadden dan ook allemaal dan COVID die kwamen dan met zo'n verhaal van die zaten dan met, met zo'n zo ding in hun neus weet je wel, voor de zuurstof of zo. nooit zo erg geweest en uh, nou, het was echt dat mensen, dat mensen zeiden dat het maar dat het maar griep was, want we uh, zijn nog nooit zo ziek geweest een eentje die nam zelfs een filmpje op met, met zo'n ding in zijn neus van en die kon dan bijna niet meer praten en dan, uh, well, ik, kan, uh, ik slaap helemaal niet meer ik heb al tien dagen niet meer geslapen ook allemaal of niet dat soort dingen maar dat waren dan, uh, dat waren dan van die artiesten weet je wel het enige waar ik dan maar ik denk dat misschien niet, niet de allerduurste voor dat soort nee, artiesten hoef je, niet hoef je misschien te niet eens zoveel, nee en, en, uh, en die geven een hele goede show Rijmien, maar, dat, maar aan weinig mensen en, en weet je wat, die, die Gert, Gert Daanen ofzo, die, die, die van liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. En die, ging, en die ging dan vertellen van stay safe, weet je wel. En dat iedereen, uh, kom, weet je wel, niet meer elkaar ontmoeten. Geen, en en dan heb je, dat is jouw hit geweest, wow. hè? Gewoon, Dat is jouw, wat, dat is jouw motto. Wow. Weet je wel, liever te dik in de kist. En dan, uh, kom op, what the fuck, man. Uh, Adam Curry maakt je dit nooit mee. Dit. Nee. Maar die had. Uh, Rutte had toen uh, allemaal uh, doekoe uh, uitgedeeld, toch? Voor, uh, voor artiesten? Ja, maar ja, precies. En er waren ook een aantal. Weet je wel, maar dan, dan moet je bij mijn zoon zijn of zo. Want dan denk ik. Uh, ja, ja, dat is dan een of andere rapper. Daar heb ik dan nog weer nooit van gehoord. Van zo'n mokro crimi rapper. Ik geloof dat Boef had ook. Uh, een rapper, Boef. Ja, volgens mij. Geeft die, die, de, die, was, die was ook ongekost. daar meer voor, zeg maar. Als je zo'n. Zo, zo, zo... Ja, toen het geld stopte, toen... Uh, halve, godverdomme, <laughs> Johan, flikker, dat klopt, dat <laughs> ding in wel net, man. Oh, uh, Knetter fucking gek, dat is een jezus. Hoor je dat zo hard, joh? Ja, het is hard. ik heb hem al hard. Oké, okay, oké. Okay. Ik zal um, ik ga even kijken of ik uh, WhatsApp op mute kan zetten. Um, ja, nou ja, goed, dan ga ik even het volgende nieuws even aankondigen. Ik kreeg nog een bericht opgestuurd over de, over de werksfeer bij de gemeente Enschede. Ik weet niet of iemand, uh, iemand zin heeft om dat te lezen. Het zou wel uh, geweldig zijn. Ik denk uh, iedereen dol enthousiast. Uh, ja, dat is, dat is heel cozy daar. Uh. Die gemeente is ook, uh, dat is ook gaaf. Dat, uh, ik moet daarvoor de gemeente houden. Oh ja? Omdat, omdat ik een vluchteling opvang, moet ik een bewijs van goed gedrag. Of een verklaring op. POG, verklaar onkrent gedrag. Ja, ja, ja. <coughs> dan moet ik die. Maar ik moet die aan de gemeente geven. Dus ik moet van de gemeente een papiertje kopen dat ik dan aan de gemeente moet geven. Ja, ja. En als ik dan, daar uh, moet ik voor betalen. 50 euro uh, of zoiets. Als ik dan een uh, bewijs van betaling dat ik van de gemeente krijg aan de gemeente laat zien. Dan krijg ik dat geld van de gemeente terug. <laughs> privacy hè? Privacy. Dus, uh, ja, dat dus, uh, is geweldig, dit. Uh. Nou, privacy. <laughs> ik weet het, ik weet het. Ik heb heel vaak moeite die VOG'tjes doen voor mijn werk. Ik had trouwens gehoord van, uh, dat er Oekraïners, toen um, mm -hmm. in Nederland dan een uitkering krijgen geloof ik, die gaan dan met de flixbus uh, gaan ze weer terug naar Oekraïne. Oh, cool. komen ze één keer per maand met de Flixbus, komen ze weer een uh, ja, ik auto Ik weer maar je dat haalt, dat 600, 600 euro. Dat met... Flixbussen zijn super goedkoop. Ja, ja. een paar tientjes. Want ja. je gaat dan voor waarschijnlijk met een hele hoop mensen in één bus, die dat uh, samen doen. Ja, uh, ik... dat je, nou, ja, dat kan, nou, het schijnt echt heel goedkoop te zijn, die Flixbussen. Ja, ja een paar tientjes kun je al naar Rusland dat zo zeggen. Ja, en drie <laughs> dagen rijden in de Oekraïne, dus wel, uh... Ja Ja, Oh. Ja, maar ja, goed, goed, misschien. Dat en wat, even wat is stoppen. jouw eerste Dat uh, is in Duitsland ook wat halen. Hm? Dat wordt natuurlijk interessanter. En dan ga je ah, ja, in Duitsland, Polen, België. Ja. je gaat ze even al die landen langs. Laat je even je gezicht zien. Binnen teken. Volgende. Ja, uh. ja, ik bedoel, uh, het is geen 1300 euro wat ze krijgen. Het is minder of zo. Hoeveel is het? Ja, voor mij. De studenten die ik heb, is 600 euro, geloof ik. En man. Uh, nou, stel dat je drie tientjes kwijt bent bij zo'n Flixbus, want het is echt heel goedkoop. Laten we zeggen dat je 5,500 overhoudt dan. Uh, is, dat, is dat veel geld in Oekraïne? 500 euro? Ja, dat is wel leuk. Nou ah, ja, precies. Kijk, dan. Uh... Maar je gaat al die landen door, en al die landen vang je geld. Als je in Al die landen als vluchteling geregistreerd staat wel. Ja. Maar dan, ik weet niet of dat zo is, of dat kan. Waarom zou je denken? ja, omdat dan uh, geven die landen dat niet aan elkaar door. Ja, als, je, als de gemeente houdt er van zichzelf een verklaring om een trend gedrag, dan, dan kunnen ze dat al niet zelf regelen. Eigenlijk dat hele, hele VOG-ding, dat zouden ze gewoon helemaal zelf kunnen doen zonder mij lastig te vallen. Ja. Ik heb trouwens gehoord van uh, iemand die was een beetje een idealist en die had dan een paar uh, Oekraïense vluchtelingen. En uh, die schenen heel vervelend te zijn. En ze wouden op een gegeven moment van af. En dat was nog vrij moeilijk. Maar uh, op een gegeven moment, uh, nou, onderzoek nagedaan. Bleek dat die, ze uh, hadden inmiddels al een huis in Polen gekocht. <lacht> en uh, <Eigenlijk. laughs> die woonden al helemaal niet in Oekraïne meer. Maar die, uh, hmm. op een gegeven moment zijn ze ook we zijn ze weggegaan. Dat al wel. Maar, uh, ja. Ja, dat, dat, kijk, jij, jij kent die mensen natuurlijk. Maar, maar uh, ja... ja. Dat, dat een wel, is een ander verhaal hoor. Ja. ja, anders dat ja, een risicootje mee, denk ik. Oh. Ja, maar maar uh, er is wat in. De... Ik denk ook dat uh, over heb. Ik denk dat die Zelensky die gaat gewoon de hele VS failliet laten gaan. Dat is echt zo'n <laughs> zo soort uh, foute vriendin of zo. Dit, uh, die, die, uh, die Zelensky. Uh, dit. Maar, maar we wat, gaan het zo ik, nog wel omheen, hebben. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Oh. Nou. Maar uh, er is zo wat in de chat getypt en. Um... Dit bericht werd ons opgestuurd dus over de gemeente Enschede. Ik weet niet of iemand er nog even doorheen wil, uh, wil bladeren. Ja, het is, uh, het is een angstcultuur, begrijp ik. En ja, ik kan wel begrijpen bij zo'n overheidsinstelling. Als jij, uh, dat zie je liever kwijt dan rijk zijn. Als je, dat je, ah. uh, je wordt geïntimideerd, ik voel mij onveilig, ik word niet gehoord. Mm -hmm. Welkom bij de ben, ben je aan de beurt? Ja. Denk, op zich is dat niet nou, heel erg typisch overheid. Ik denk, als je bij een, een gewoon bedrijf gaat werken en je gaat daar uh, lopen zeiken, dat ze misschien ook liever kwijt en rijk zijn. Dat, uh -huh. uh, uh, vanaf wat uh, ik, Bij een bedrijf is het wel eerder zo dat als jij uh, de waarheid naar voren brengt, je zegt, ja hoor, wij dachten dat, uh, dat de klanten hierop zaten te wachten, maar ik heb ontdekt dat ze juist hierop zitten te wachten. Dan, dan zeggen bij een bedrijf zeggen ze niet van uh, ja, flikker op, hou je bek uh, oprotten. Dan zeggen ze bij een bedrijf: Oh, mijn god, misschien moeten we ons product veranderen, want uh, de klanten houden kennelijk, uh, willen kennelijk iets anders hebben. Mm -hmm. Maar bij een overheid is dat niet zo, denk ik. Als jij bij een overheid zegt van, ja, uh, nou, uh, ik heb eens rondgekeken, maar mensen hebben helemaal geen behoefte aan speelplaatsjes door de gemeente, be belastinggeld gefinancierd. Ja, dan krijg je wel uh, intimidatie, opzouten. Uh, met jou willen we niks van doen hebben natuurlijk. Want ja, dat is, dat is een ander verhaal. Niet een, uh. een, een organisatie die vrijwillige deelnemers heeft, als een bedrijf. Die moet iedereen tevreden houden, anders lopen ze weg. Maar een, een organisatie als de overheid die geen vrijwillige deelnemers heeft. Die, uh, ja, die hebben gewoon een ander businessmodel, laat ik maar zo zeggen. Mm -hmm. ja. Maar ja, op zich, kritiek kan ook gewoon positief zijn, toch? Ik bedoel, uh, op zich... Ja, maar als jij binnen een uh, overheid, uh, bij zo'n gemeente, er wordt natuurlijk enorm veel gesjoemeld en zo. Uh, Net zoals, uh, ja, kijk, als jij ook inderdaad, ooit, uh, uh, ja, als je dat je aan elkaar Dan is inderdaad kritiek niet leuk. <laughs> nee. Ik heb dat ooit ook wel eens, toen oh. kwamen we er uh, van die buren langs, die zeiden, ja, we hebben hier zelf een speelplaatsje neergezet, op het veldje in het midden. Mm -hmm. En dan moeten we dat weghalen. En de politie, die dreigt dat weg te halen dat speelplaatsje. Want het moest een officieel door de gemeente goed erkende... Speelplaatsinstallateur. Die moest dat aangeven. En dan moet je een petitie gaan doen. En je moet bij de gemeente duidelijk maken dat er een noodzaak was voor een speelplaats. Eh, enzovoort. Eh. En, er zit natuurlijk iemand veel geld aan te verdienen. die veel ja. te dure speelplaatsen installeert. Als jij dan bij de gemeente werkt. en je gaat dat aan de kaart stellen. van oh, ik heb wat ontdekt. er wordt hier geld verspild. Ja, kun uh, je niet gek opkijken. als ze uh, uh, daar niet enthousiast van worden. Terwijl als je bij een bedrijf zegt. er wordt hier geld verspild. Dan ja. denk ik oh mijn god, als onze concurrent dat niet doet, dan gaan wij eraan. Dus we moeten daar die verspilling tegenaan. Ja, ja uh, klopt, klopt. Ja. Nou ja, goed, ja, dit werd ons uh, opgestuurd. Dankjewel, uh, mijn beste luisteraar. Hij had er nog bij gezegd: in Almelo hetzelfde verhaal. Dan weten we al van wie het is. <laughs> uh, even kijken hoor. Ja, we hebben hier nog uh, koningin... Ja, van de vrouw die zichzelf koningin laat noemen. Sorry, je moet even wel correct doen. De vrouw die zichzelf koningin laat noemen. Margaret de Derde van uh, Denemarken. Uh, die zegt, uh, nou ja. Uh, uh, het begon eigenlijk, want ik, ik heb dat artikel even weer Niet in deze uitzending laten voorbijkomen. Maar dat kost op RTL. Uh, er kwam een RTL-artikel, uh, die had ik in een groep gepost. En dat ging dus over... Uh, Hetzelfde verhaal, maar dat is zo'n zo slijmbericht, weet je wel. Zo iemand die, die zou nog de anus van Margaret uh, Schoonlukker. <laughs> <laughs> nee, deze wilde ik eigenlijk aan, aan jou uh, overlaten. Misschien wil jij hem voorlezen, Peter, want ik denk dat jij hier uh, helemaal gaat van. Vast... De, Deense, Deense, de Deense, koningin zegt, Deense koningin zegt: sorry voor afnemen titels, kleinkinderen. De Deense koningin Margaret biedt haar excuses aan voor de ophef die is ontstaan. ...over haar noodzakelijke besluit... ...om de kinderen van prins Joachim hun toekens af te nemen. Dat, Dat laat zij weten op de website van het Hof. ...de vier kinderen van haar jongste zoon... zijn afkomend jaar alleen nog maar... ...graaf en gravin van Monzepap. Komt... Ik vind het altijd leuk als mensen zeggen... ...ik bied mijn excuses aan... ...voor de ophef die is ontstaan. Ja. Ja. Dan zeg je eigenlijk niet... Van, eh, ...ik bied mijn excuses aan voor mijn actie... ...of nee? uh, iets wat ik gedaan heb. Nee, ik bied mijn... Uh, uh, ...I'm sorry that... Uh, that You misinterpreted my, uh, my, uh, my message of zo. <laughs> ja. Ja, dat jij, dat jij mijn, mijn geweldige daad verkeerd interpreteerde en boos werd ofzo. Ze zegt dat de noodzakelijke beslissing. Ja, uh, en, uh, dat, dat was geen andere mogelijkheid. Waarbij Noord-Holland ja. uh, de nieuws de krant de, de, de, de, de noodzakelijk tussen aanhaling steken zet. Dus, dus oh. die zeggen van nou kennelijk is het niet noodzakelijk. Dus hun, oh. hun, hun, hun berichtje erbij. <laughs> Da afgelopen dagen is er heftig gereageerd op mijn besluit over de toekomst van titels voor vier kinderen van Prins Joachim. Een paar reden. Raak me duidelijk, mijn besluit heeft lang op ze laten wachten. 50-jarige jubileum op de troon is natuurlijk een moment... Iets harder praten. Een 50-jarige jubileum op de troon is natuurlijk is een natuurlijk moment om zowel terug als vooruit te kijken. Het is mijn plicht en mijn wens als koningin om ervoor te zorgen dat de monarchie zich blijft aanpassen aan de tijd. Dit dwingt haar soms tot moeilijke beslissingen. Het Voeren van koninklijke titel brengt een aantal verplichtingen en plichten met zich mee. Dus zowel verplichting als plicht. Die in de toekomst door minder leden van de koninklijke familie zullen worden gedragen. Meldt de koningin. Deze aanpassing zie ik als een noodzakelijke waarborg voor de toekomst van de monarchie. Ik heb mijn beslissing genomen als koningin, moeder en grootmoeder. Ja, dat is ook weer zo'n opmerking van ik als grootmoeder doe dit en dat. Ik als zwarte vind dit en dat. Ik, als lesbische, lesbische zwarte, heb deze mening. Uh, maar als moeder en grootmoeder heb ik onderschat hoeveel mijn jongste zoon en zijn familie zich geraakt voelen. Zij spreekt de hoop uit dat haar familie de rust krijgt en vindt om haar besluit een plekje te redden. Ja. ja, dus eigenlijk zegt ze: de spoeling werd een beetje te dun of zo. Al die, um, ja, al die ik vraag kinderen me af wat heeft die Joachim misstaan? Dat hij dit uh, allemaal moet overkomen. Want de rest van zijn ja. kinderen wordt niet onterfd, hè? <laughs> Ja, het is een soort, uh, soort pedo-probleem, uh, zeg maar. Zo'n prins... Uh, Hij was uh, geen vriend van Albert. Prins uh, Albert. Hij was geen Hij is ook een, uh, Zij is ook een klein kind van een, van een monarch. Ja. Nee, maar ik, la, voor, voor de duidelijkheid. Ja, bij de RTL werd gezegd... Uh, werd net gedaan alsof zij de... en zo overal trouwens... het allereerste pestbericht was. Zij wil uh, de, de, de, de monarchie stopzetten... Want uh, de, de titel prins en prinses, die, die, valt, die houdt op te bestaan. Nou bleek dus dat uh, alleen voor uh, de jongste zoon dat uh, ging gold. Weet je wel? Dus de oudste kinderen, daar uh, die, die, die kinderen kleinkinderen, mogen nog steeds uh, prins en prinses eten, weet je wel? Dus dan, dan vraag ik me af, wat heeft die jongen geen misdaan, weet je wel? Prins Albert-achtige toestand misschien? Ja, of andersom, ik bedoel... Uh, ik weet niet. Het is, uh... Ja, wat, wat, wat wil je nou, nou mee zeggen? Want uh. ja, je hebt echt iets van nou, lees maar verder en daar nou komt er een enorme klapper of zo, maar je weet eigenlijk niet wat, uh, wat je hebt. Ja, een nee, een een, maar het ja. allereerste bericht dat ik toen had gepost, was eigenlijk van hey, Denemarken houdt op met de monarchie, maar uh, waarom niet meteen? Ze, ze, het allereerste bericht was van, ze wilde modern, dat was officiële persbericht, ze wilden moder, moderniseren en daarom stopten ze met uh, kleinkinderen een titel geven. En zo, zo werd het in eerste instantie gebracht. Dus ik denk, ik had het gepost van oké, okay, maar als dat zo belangrijk is, uh, als je zo graag wil moderniseren, uh, waarom begint het niet bij jou, weet je wel? Ja, je kan ook nu zeggen van nou, we stoppen ermee met de hele monarchie, uh, ja. Nu blijkt dus eigenlijk dat het alleen uh, de kleinkinderen van de jongste zoon. Uh, daar houdt het op, maar bij de rest niet. Hm. <laughs> de, oudste, de, oudste, uh, de kleinkinderen van de oudste zoon, die mogen nog steeds uh, prins en prinses zijn, weet je wel. Ja. Ja, je vraagt ja, wel, ja, ik heb laatst een verhaaltje gehoord over het Romeinse Rijk. En hoe dat ophield eigenlijk, dat er op een gegeven moment had je zo'n een beetje een dispuut tussen twee keizers. En die ene zat, dat uh, het nou elke Ik weet niet in welke steden het was. Maar, en, en die ene die versloeg die andere, maar toen, toen dachten ze van uh, nou, nou gaat hij zelf de keizerrijk uh, keizerschap opvragen. En uh, ja, dat hebben we al vaker gezien. Een dispuut waarbij uh, de ene de ander omlegt en, de, en die, die, an, die ene dan keizer wordt. En toen zei hij van, uh, ja, ik eiste de titel niet op. Okay. Toen was er, was er geen keizer meer. En ik denk dat dat, dat, dat al ook een beetje, beetje gekomen is. Ja, je weet natuurlijk niet wat er verder nog in die tijd speelde. Maar op een gegeven moment is, is het alleen maar een last geworden, denk ik. Dan is het gewoon een, uh, mm -hmm. een uh, je moet op een of andere manier zien te, zien te vogelen dat iedereen een uitkering krijgt. En uh, de, al die oorlogen aan de gang houden. En ik kan me voorstellen dat, dat in het begin dat het heel winstgevend is. Uh, voor de keizer. En aan het eind. dat er alleen maar lasten in zitten. Ja. Ik had eraf wel. In die tussentijd. zat er natuurlijk al iets in. bij het Romeinse keizerrijk ook. Dat, dat het leger. schoof steeds weer een nieuw keizerpoppetje naar voren. Want die uh. moest dan de belastingen gaan innen. En die. Uh, ja, op een gegeven moment hadden ze dan ook. dat die keizers. die stonden gewoon te. te, te, te neuken op een podium. voor een, in een, een of andere stadion. Dus die gingen de gekste dingen uithalen. om maar. Uh, onder de aandacht te blijven of zo. Uh. En, en dan dreven ze na twee weken dreven ze weer dood in de tiber, want het was ze niet gelukt om te doen wat het leger wilde dat ze deden. En dan moest er weer een ander poppetje komen. Maar op een gegeven moment verliest zo'n beroep dan een beetje zijn charme. Dat een, uh. Waar je in het begin nog uh, flink kon afromen, uh, is dat aan, het, aan, het, aan het eind heb je alleen maar zurkousen die allemaal dingen van je eisen. En ook het leger zit allemaal dingen van je te eisen. Dus ik denk, wat schiet ja, ik er dan, dan om mee op? Uh. Ja, ik, weet, ik denk niet dat dit uh, nog. Uh, ja, ik weet niet maar, ja, Ik, ik had nog even gegoogeld op, uh, op die Joachim, maar ik kon ook niet zo gauw een schandaal vinden of zo. Waardoor hij zeg maar uh, uh, discrediet was geraakt. Hij zelf was ook overvallen door dit alles. Dus. Um... Ja, Britse Koninkhuis heeft ook één zoon uh, eruit geknikken, natuurlijk. Ja, maar daar was uh, er nog wel die schaande, Maar hier is... Uh, in ieder geval in het nieuws is er niks te vinden over hem of zo. En ja, hem ja, had... Ik he, weet het, de Britse zijn koningshuis ook niet. Wat was daar nou gegaan? Want ze hadden geloof ik koningshuis racistisch genoemd of zo. Dat soort ja, dat waren die twee ja. die, uh, die ja. naar Canada waren gegaan. Ja. Die vrouw die zichzelf zwart noemde. Ja, ja, ja. Maar dat moet je wel even weten. Want anders zou je het ook niet zeggen. Nee, als er lang genoeg in de zon ligt dan misschien. Ja. <laughs> Nee, ja, nou ja, het is. Uh, nou ja, goed. En die, die, die dan hadden ook een enorm probleem met de publiciteit uh, van hun rol. Ja, en daarom gingen ze bij de Okra de ging het en Winfrey een ja. in, interview geven. Uh, uh, uh. Ja, het Deense Koninghuis is niet echt een. Uh, nou, dat nou, wereldnieuws of zo. Uh, uh. Nou, het was wel wereldnieuws. <laughs> <laughs> ik ik googelde even en inderdaad heeft het in alle kranten gestaan, zeg maar. maar uh, ik heb gegoogeld, sorry, ik heb gegoogeld. Ja. Maar uh, nee, ik dat Google, dat het gewoon Google is eigenlijk. Alleen ja, anonymiseer ja, ja. je het. Uh, nee, uh, ja, kijk, krijg uh, je Google, nog dezelfde selecties van Google. Krijg je dan. Ja, ja, nee, je krijgt echt de oud-wetse Google, zeg maar. De, de, kijk, ik zal het even hier doen. Uh, wat, wat wil je dat ik zoek? Noem eens even iets op wat Google, waarvan je denkt dat Google dat niet weer zal weergeven. Dan ga ik het laten zien. Ja, overval je hem een beetje. Uh, laten we typen naar klimaatverandering. Dat was uh, ja, climate, climate change, dat was eh. Oké, dat we op zijn of ja, doen. komen we later nog bij het eh. Uh, terug mm. Oké. Okay. Oh, shit. Uh, oh nee, die, die, god, ja, dan moet ik een andere browser hebben. Ja. <laughs> Bij de browser, deze browser is het Google. <laughs> shit. Nee, dan moet ik een andere, die andere browser hebben. Dan uh, nou, gaan we naar het volgende bericht, Salin. Ja. Nee, nou, laat ik, zo ik laat het even heel kort uitleggen. Uh, Google die heeft heel veel uh, scripts uh, draaien die ervoor zorgen dat je uh, ads uh, weergegeven worden. Dat is eigenlijk uh, wat Google nu doet. Het is een voortbeduring op de oude ouderwetse Google Ads. Vroeger zag je de twee bovenste. En er stond dan ook bij heel klein bij Ads. Dat dat gesponsorde links waren. En nu is eigenlijk alles wat jij ziet van Google. Alle, de hele, alle zoekopdrachten zijn eigenlijk Ads. Uh, daardoor krijg je eigenlijk alleen maar wat hun sponsoren willen dat jij ziet. En met um, Google... Dan ga je weer terug naar die, de oorspronkelijke uh, kernel van, van Google. En uh, ja, dan krijg je krijgen weer een echte zoekopdracht. Snap je? Ja, ja, ja. Dus je krijgt geen, uh, geen ads. Oh, ik, ik, ik, ik, ik zie... Uh, <laughs> ik dacht dat Jan-Marc zat te praten. Maar. Nee, zij uh, zat alleen te trouwens, Jan-Marc, um, wat, wat werd er in de chat gezegd? Oh, uit de getekende Ron Paul wordt daar gezegd. Ja, er wordt meer gezegd, geloof ik. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Oké, oké. Ik zag wat er allemaal berichten gepost waren, maar... Uh, ja. ja. Dan gaan we naar het volgende bericht toe. Uh, ja, dan gaan we even naar Oekraïne toe. Uh, we hebben hier wat berichten over uh, Zelensky. En uh, ja, Zelensky. Nog een keer Zelensky. Um, en Elon Musk. Even kijken hoor. Eh... Uh, ja, Zelensky die, oh ja, er zijn twee berichten eigenlijk in één. Uh, Zelensky die tekent een wet dat uh, that rules out Ukraine peace talks with uh, Putin as uh, impossible. Dus uh, ja, hij heeft een nieuwe wet aangenomen waarbij eigenlijk vredesbestemdrekingen met uh, Rusland als uh, onmogelijk worden verklaard. En het tweede bericht wat eigenlijk hierbij hoorde is dat de beste man genomineerd is. Je raadt het niet, maar echt waar. Ja, voor de uh, Nobelprijs. Nobelprijs voor de Vrede. denk ik ah. oh ja, is toch? Ja, dat is waar? Ja. ja. ja. ja. Ah. Dus, ik had er wel een ah. gezet in een nieuwsdum van de History Repeats itself. Uh, dat is ooit met Stalin en Hitler en uh, ja, god, wat hebben we nog meer gehad? Arafat en uh, Israël. Ja, van Obama, ja. uh, Obama, EU. Obama, EU. Nou. Ja. ja, Ja, die heeft ook een. Ja, ja, klopt. We hebben ook een vredesprijs gehad. Ja, goed. Uh, ja, niet geloofd. Ja, uh, wat, wat ik, ik. Ik vind het op zich. Die relatie met de Verenigde Staten is daar nou wel apart. Want ja, er waren natuurlijk al grapjes over gemaakt door. Eens een journalist van Foreign Affairs. Bij, um, die bij, uh, bij zo'n komiek zat. En die zat voor de hele drama zat hij uit te leggen dat uh, de Oekraïne was eigenlijk bezig Ruslands vriendinnetje af te pakken. En eigenlijk was het was Oekraïne was uh, robin, ten opzichte van de Ruslands Batman. En, en het doel was om die. Uh, om dat vriendinnetje af te pakken. En die, die comitie zegt nog van, ja, is dat nou overstandig? En, uh, kan je dan niet krijgen dat ze heel boos zijn? Nee, je moet het net zo doen dat ze niet binnenvallen. Dat was ongeveer, als, je, als je dat overduidelijk deed, dan zou Rusland daar binnenvallen. Ja, dat is dus wel gebeurd. Maar uh, nu is Zelensky eigenlijk de, de VS failliet aan het maken, heb ik idee. Want elke dag gaat er ongeveer gemiddeld een miljard per dag gaat daar naartoe. En het is nooit genoeg natuurlijk, want steeds als er weer wat verloren wordt, elke keer dan zegt hij, ja ik heb meer wapens nodig, meer wapens nodig, meer wapens nodig. Dus dit wordt een enorme kostenpost. En, ze kunnen, en de Verenigde Staten die kunnen gewoon geen nee meer zeggen. Nou, die moeten gewoon overal ja op zeggen. Eh, dus dit is, uh, dit is gewoon een, uh, een vriendinnetje wat misschien nog wel het Amerikaanse keizerrijk onder had gericht. Afghanistan was natuurlijk al een enorme blow. Waarbij er een enorm weg geld uh, verbrand is. En uh, meestal is Afghanistan de graveyard of empires. Het Britse keizerrijk en uh, de Sovjet-Unie en zo, Maar het zou ook best kunnen dat, uh, dat dit de doodslag wordt voor de Verenigde Staten. Het is een heel oud filmpje van, uh, van een paar jaar geleden. Toen uh, 2014 is dat filmpje geloof ik. Van een, de tweede man destijds van uh, Oekraïne. Die zat op te scherpen eigenlijk voor een soort conferentie. Over hoe ze eigenlijk... Wat hun plannen waren voor de toekomst. En hoe ze uiteindelijk gewoon... Iedereen bij de ballen zouden hebben. Met, met wat, uh, wat ze deden. Wie zijn ze dan? Zijn ze? Onder andere Amerika. En Rusland. Ja, wel Amerika als Rusland zouden iedereen bij de ballen hebben. Ja. Zo'n filmpje dat was... Uh... Allebei één bal of zo dan. Nou ja, iedere hand hadden ze twee ballen. <laughs> <laughs> maar dat was in 2014. Dat was gewoon de... de, de Militaire strategist, zeg maar. Die zat op te scheppen. Ergens op een conferentie over uh, hoe ze... Uh, wat hun plannen voor de toekomst waren. En, en letterlijk, het is allemaal uitgekomen. Hm. Dus uh, ja. Ze dus zouden allebei de partijen een onmogelijke positie hebben. Dus Amerika zou hun eigenlijk... Uh, en, en, en de EU ook nog. Die hadden ze dan ook nog bij de ballen. Dus uh, ja. Zou iedereen nou een ja, ik denk op wel positie hebben. Hoor. De VS heeft de EU nou wel bij de ballen, ja, want, want ja, ja. Uh, ja, die gastoevoer is afgesneden. En de banken, die zijn de, de Deutsche Bank en, uh, en die andere bank die eigenlijk niet zijn. Dus het kan wel het ja. einde van de euro gaan betekenen, wat, wat de VS ook geen probleem vindt, denk ik. Ja. Uh, ja, ik kan me voorstellen. Maar ik denk dat, dat de VS onderschat hoeveel geld dat Oekraïne gaat kosten. Mm -hmm. ja. De, om de Godwin erin te gooien eigenlijk doen ze ook letterlijk wat Duitsland deed in de tweede wereld, voor de Tweede Wereldoorlog um, Duitsland die mocht toen eigenlijk geen uh, staand leger hebben ja. dus dat deden ze aan al private legers, zoals de een beetje, SA. Dat is een beetje zoals de Amerikanen onder de grondwind proberen uit te komen nee we hebben meningsuiting. vrijheidsmeningsuiting ja niet voor private bedrijven uh, dus, uh, uh, uh. de alle private bedrijven die worden ja, allemaal... Ja, maar goed, je ja, ja, bent ja, ja, ja, ja, ja, uit van mijn punt. Maar het punt is eigenlijk van... Um, Want de Oekraïne, die, heeft, die hebben allemaal van die kleine private legertjes. En ja, die hebben tien jaar lang, of acht jaar lang hebben ze daar massamoorden lopen plegen. En ja, het is eigenlijk hetzelfde beetje het patroon zie je wat, wat Nazi Duitsland deed in de jaren dertig. Dat zie je daar dus ook gebeuren. Dus het is, um, ja, het, het, het, het, het, ja het, het, ik zie eigenlijk inderdaad, van, er komt een hele hoop rotzooi vandaan in de toekomst, denk ik. Het, uh, ja, nu al. Nu, nu al, maar ik denk, maar al, ik al, ik denk al, ik dat het uh, nog, nog erger gaat uitbreiden, denk ik. Maar het is een beetje de vraag. Ik heb het idee dat Amerika probeert er een Afghanistan voor te maken voor Rusland en andersom. Ik denk dat het eigenlijk voor beide partijen een soort... soort of Vietnam wordt, zoals het eigenlijk traditioneel genoemd wordt. Want beide partijen Die gaan er een hele berg geld in lopen, lopen zinken. Ja, maar kijk, en, ik, uh, wat, wat ik komen, en waarschijnlijk wordt 70% van de wapens gewoon doorgekocht. Uh, dus uh, ja, ik denk dat. Uh, ja, kijk, dat, het punt wat ik probeer te maken is eigenlijk dat. Kijk, Zelensky die probeert hier het punt, het punt te maken dat alle oorlog gerechtvaardigd is. Hij wordt door iedereen aangevallen. Dus die gaat eigenlijk een enorm groot uh, Oekraïne proberen te creëren, weet je wel? Met, met in de hoop van, ja, ja, we worden toch gesteund door het Westen. En eh, aan de Westkant vindt iedereen goed wat hij doet. En ja, de, de Oostkant is de vijand. Maar ja, je weet nooit van, uh, in de toekomst naar welke kant het daarna dan escaleren, weet je wel? Dus uh, ja. Nou, hij is natuurlijk een puppet, uiteraard. Dus de, degenen die eigenlijk willen uh, uitbreiden, die, zijn degenen die hem sponsoren, natuurlijk. Dus, ja. ja. Nee, ik snap niet, niet helemaal waar je het wil, maar ik denk, uh, ja. Ik denk ja dat het, het is uh, een enorme tumor die zich naar alle kanten gaat uitbreiden, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dat, je, dat er gewoon weet je, er enorm veel geld in kan zinken. En het, en het punt ja. ook: als je het nou opgeeft, dan ben je al dat oude geld kwijt eigenlijk. Uh, dus voor, bij, voor beide kanten is dat zo. Dus ik denk dat zowel Rusland als de Verenigde Staten gewoon, uh, en, en ook Europa, Europa sowieso fuck met, die, uh, met de uh, ja, klem gezet door Amerika, dat uh, uh. die uh, eigenlijk allemaal enorm gaan uh, ver, verarmen en verzwakken. Ja, uh, uh. ja, ja kijk, voor, ja, voor de militaire industrie is natuurlijk Oekraïne ook een heel leuk project, want ja, die denken van ja, we maken sowieso wel geld. Ongeacht wat jullie doen, of jullie verliezen of winnen, wij, wij, wij maken geld, weet je wel. Maar ja, het is, uh, ja goed, ja kijk, nou wat daar toch waren, uh, ja, we waren nog meer berichten, daar kunnen we nog verder over doorgaan bomen. Um, weer twee berichten die verband met elkaar hebben, aan de ene kant is, dit, dit is een bericht waarin, uh, even kijken, Oekraïne uh, War, uh, Elon Musk, uh, Godsam. Elon Musk sparks fury in Kiev over ja. Twitter comments about Crimea en Russia. Dus Elon Musk die had een tweet gedaan van. Nou, misschien moeten we gewoon die referenda overdoen met een uh, VN, uh, uh, VN uh, monitoring erbij. En dan uh, laten we dat bepalen wat de grenzen zijn. En dan nog vrede onderhandelen. En hij werd helemaal vuur over. Dat mag je absoluut niet zeggen. Alleen de absolute overwinning dat is uh, toegestaan. Raar is, iemand zei ook terecht van, uh, ja, uh, Oekraïne is begonnen gelijk met uh, Elon Vukov en uh, dat soort dingen. Maar het punt is natuurlijk toen Elon zijn Starlink uh, gaf op internet, toen waren ze wel een hey, beste vriendjes. Dat was het en dat is, uh, Inderdaad, inderdaad. Ja. Uh, hij heeft 80 miljoen uh, eigenlijk geïnvesteerd in de, de oorlog in de Oekraïne. Geïnvesteerd, ja, weggegeven. Ja, eigenlijk weggegeven, Daar ja. heb ik niks van terug. Ja. Maar uh, ja, dat, zo gaat dat wel inderdaad. Van, uh, ja, nou ben je vriendje en nou ben je gewoon uh, ah. ben je weer een voetveeg. En ja, het, het klinkt zo, zo raar hè, als, als dat het idee van ja, alleen de totale verslaan van... Nou uh, ja, alle onderhandelingen zijn uh, per decreet verboden. Is, uh, ja, je ziet jezelf in een hoek te manoeuvreren, wat heel erg ellender is. Ja, maar daarom vind ik het wel raar dat die... Uh, ja, niet raar eigenlijk, want die... Nobelprijscommittee. Uh, dus is ook gewoon uh, nou Epstein uh, heeft dat eigenlijk al bewezen hè, van uh, ja. die kun je omkopen die lui maar uh, <laughs> dat zo'n gast dan een vredesprijs krijgt, maar uh, ja die um, uh, ik, ja, ik vind het sowieso raar dat de mensen die in oorlog zitten een vredesprijs geven uh, dat is wel heel raar inderdaad ja. maar uh, joh, het volgende bericht, dat had je eigenlijk al genoemd het was uh, uh, ouwe uh, veruren uh, nadat, um, nou in ieder geval ja, dat weet je, je naar nou, Elon Musk die had, vlak uh, ja. had... nadat ze zeggen, Elon Musk is een lul. Uh, dat hij ja, ik eigenlijk wel uh, 80 miljoen aan Starlinks uh, gedoneerd voor jullie, zodat je nog een internet had. Uh, uh, uh. Nou, het schijnt zelfs zo te zijn dat hij daardoor, dat de Oekraïne daardoor die oorlog uh, zeg maar uh, dat, dat er een ommekeer was, dat zij zeg maar uh, Vooruitgang Er was, omdat ze daardoor uh, dankzij Elon Musk weer uh, verbinding met elkaar hadden, zeg maar. Ja. ja, het kan ook een beetje reclame zijn voor Musk en Starling. Ja, ah, het, goed, het, het is gezegd uh, door uh, een aantal mensen. Um, even kijken hoor, dan uh, het volgende was, inderdaad die kwam van jou. Uh, Rusland. Russen raken steeds verder verstoken van vrij internet door censuur. Ja, hey, ja. In Nederland en, en, en Amerika hebben we een bakken censuur over uh, internet. Uh, een heleboel artsen die mogen gewoon een woordje niet doen en uh, die uh, worden gelijk bond dood gemaakt als ze uh, wat zeggen wat niet in, de, in, de, in een bepaalde lijn van feiters uh, valt. En uh, ja, er is natuurlijk nog een heleboel meer censuur. De, de, Trump mag niet eens meer op Twitter. Dus het uh, is bakken met censuur. Uh, als je, al mijn YouTube-kanalen die ik volg, zitten allemaal mensen van: oh jee, ik moet wel uitkijken. Hier moeten we het niet over hebben. Daar kunnen we niet zeggen: ja, maar dan moeten we moeten wel uitkijken met dit, want anders word je er afgegooid. Of uh, ja, we hebben gegeven hier 12 seconden en voor het hele verhaal moet je maar op deze onderstaande link klikken. Of zo. Ja, ja. Dus het is 1-0 censuur. En dan lees je van: Russen raakt steeds verder verstopt van vrij internet door censuur. Ja, in Oostra krijg je gevangenisstraf als je naar uh, Artie, Ja, uh. ja. Belachelijk, <laughs> man. Maar sterker uh, nog, ja. um, Elon Musk, waar we het net over hadden, die, die, die koopt Twitter weer. En, en ding maar aan waar de kritiek uit uh, vandaan kwam: Uit Oekraïne. Al die uh, Oekraïnse officials die uh, gingen helemaal uit hun dak van: wat, kop jij Twitter? Dat mag je niet doen. <laughs> ja. ja, ik denk dat hij die, dat die gedwongen is uh, om het te kopen, omdat hij anders die enorme boete moet betalen. Hij komt er niet uh -huh. onderuit. En dat had ik al eerder gehoord. Van hij, hij kan er niet, je kan er niet onderuit komen. Want je kan wel zeggen, ja, er zat een heleboel bots op. Maar hij had bij zijn bot al gezegd. Van uh, ja, ik heb de due diligence gedaan. Dus ik heb mijn onderzoek gedaan. Ik heb gekeken. Ja, want dan heb je eigenlijk het argument al opgegeven. Dat je, dat je later nog... dus remmer ja, er is een heleboel bots in. Dat, uh, ja, je hebt gezegd dat je het goed onderzocht hebt. Dus, ja. Uh, ja, maar dat was... Uh, dat hij moest van die, die, of die vraag over die bots was... Daar was van hem onduidelijkheid over. En daarom wilde hij uh, duidelijkheid hebben. Dus, uh... Ja, maar dat, had hij eigenlijk, ja. dat punt had hij opgegeven bij zijn, bij zijn bot, geloof ik. Okay. Dus uh, ik kom eigenlijk niet meer terug totdat dat ik van meerdere kanten in ieder geval hoor. Uh, okay. uh, ja, dan koopt hij het nou. Maar ik denk dat hij ook wel doorheeft dat hij er waarschijnlijk weinig aan kan veranderen. Aan die hele censuurtoestand daar. Oké. Okay, uh, hij heeft ook al interesse getoond in Rumble, hè? Oké, okay, ja. Ik denk dat die hele cultuur bij Twitter, die is gewoon, uh, gewoon behoorlijk voorzien. Ver uh, ja, ja. ja die, die, je kan ook niet zomaar iedereen ontslaan. En, uh, en hij heeft trouwens ook van die rare idee dat iedereen moet zich legitimeren als op Twitter. En, uh, dan, uh, dan wordt het ook een gezegde ja, ja, goed, maar dan weet je in ieder geval, uh, de bots hebben dan een, pot, een paspoort. <laughs> ja, dus met KYC Twitter op, zeg maar. Ja, dan, dan kijk ik ook wel uit wat ik zeg, als ik met KYC op uh, Twitter zit. Uh, ik bedoel, uh, als jij een whistleblower bent of zo, ga je dan uh, je met KYC, kan je op Twitter je whistleblowing gaan doen. Nou, lekker is oh. Je had toch wel een uh, videotje uh, gepost die verband had met jouw uh, artikel. Maar voordat we daarover gaan hebben, we moeten we natuurlijk even egels weggeven. En dat gaan we nu doen. Even kijken hoor. Uh, laat ik even in de volgende scherm toe? Ik zie dat er een aantal mensen inderdaad uh, uit Roepteke Paul hebben gevu uh, gevuurd. Um, kijk je nu net en uh, was je niet op de hoogte van wat er nu allemaal gebeurt. Uh, bij, in, de, in de rechterbovenhoek zie je EFL.nl. Daar kun je zeg maar een e gulden wallet aanmaken. Um, nou, de naam van die geeft aan die wallet, die kan je naar mij toesturen. Uh, als jij dan zo meteen... Uh, Egels heb gewonnen. En die egels kun je, kun je winnen door even wat in de chat te typen. Of gewoon een uitroepteken rond Paul. Als je het helemaal zeker wil zijn. En dan uh, maak je kans op uh, 10 egels En oh ja, Josje gooit er. Die heeft nog geld toegestuurd. Dus dan worden het 20 egels. Dan kun je twee, 20 egels winnen. En ik ga het nou even aan het rad draaien. Even kijken hoor. Dan moeten we dat gaan even gaan doen. Dus typ het even snel. Ik heb nu nog de kans, even kijken, ik ga nu uit het spin intypen, en ik druk nu op enter. zodat klaar bent. En de winnaar is, de winnaar is, uh, volgens mij is dat uh, Garfield, uh, ik, ik zag het niet goed, maar Garfield Scorpio geloof ik. Nou. Ja, goed, ja nou, ik kijk zo meteen nog even terug, uh, dan, uh, dan weet ik wie, wie de daadwerkelijke winnaar was. Ja. Uh, ja, volgens mij was het inderdaad Scorpio, die zegt ja. Yeah. Oké, okay, nou ja, goed, uh, gefeliciteerd. Wat is idee? Um, dan gaan we even terug naar de berichten toe, want we hadden eigenlijk nog één berichtje, die had verband met het vorige wat we zeiden. Uh, die kwam ook voor jou uh, trouwens. Ja, uh. yeah, dit is natuurlijk het. Uh, dat had ik een beetje als verhaal gegeven mm. bij uh, ja bij uh, yeah, Rusland, die hebben zoveel censuur. En als contrast oh. is er daarbij het verhaal dat Ja, uh, yeah, dit is een interview van uh, bij het World Economic Forum Sustainable Development Impact uh, shit. En daar wordt de VN ook. Melissa Fleming werd geïnterviewd en die zegt: uh, We own the science. We ja. own the science. En ze zegt ook: Ja, voorheen waren we er wel eens bij, als je dan klimaatverandering intypt op Google, dan komen, we de, ja, komen we de verkeerde links naar boven. En dan hebben wij met Google overleg gevoerd dat, uh, dat de juiste links naar boven komen. Nou, dat, <laughs> en dat noemen ze dan ook uh, authoritative information: Authoritative sources. Dus dat, dat is tegenwoordig... Het is niet meer truth of zo... Het is authoritative sources. Dus vroeger de, ronde met propaganda, toch? De, ronde met autoriteit. Dat het. En uh, die komen nou mm -hmm. naar boven toe. En dat, uh, nou ja, dat hebben zij geregeld. En dat staat ze gewoon trots te vertellen daar. En dus uh, ja... Wat is dan de, uh, de, de tegenhanger tegen... Oh jee, in, uh, in Rusland krijgen ze steeds minder vrij internet. Het uh. mm -hmm. oh, is toch gewoon... Vroeger heette het gewoon uh, propaganda. Ja. Mm -hmm. Ja. ja, maar dit is wel, wel zo dat ja, als mensen Google blijven gebruiken, ja. dan heb je natuurlijk het probleem dat ze inderdaad zo typen zoektermen in en dan krijgen ze gelijk die, uh, die propagandabagger bovenaan te staan. En ik heb, ik heb al eerder gemerkt dat ik bepaalde dingen kon ik gewoon niks over vinden. Ik wist zeker dat iemand het gezegd had. En ik ja. denk, ik wil die quote wil ik op, opzoeken van iemand. En dat was gewoon niet te vinden op uh, Google. En ik ging zelfs naar yandex.ru toe. <laughs> En uh, daar was het prima te vinden. Maar top dat. Uh, ja. heb, heb je al Google gebruikt? Wat, wat was die kwart? Ja, <laughs> het probleem met die, met die Google is dat, dat je dan iets moet gaan installeren op je eigen machine of zo. En. Het uh, uh. en, en, dus is ingewikkeld, vlak maar zeggen. Nou ja, ja, ja, inderdaad. Ja, je moet programmeren, hè, maar dat, dat is toch jouw vak? <laughs> <laughs> ja, ik wil gewoon een website hebben waar ik. Ja, je kan inderdaad van Andermans uh, Google gebruiken, noem het je gewoon. Even gewoon Google search en dan via Andermans, uh, Andermans Google uh, uh, dingetjes. Maar die werken uh, vaak heel, heel kort, omdat uh, te veel mensen daarop gaan zitten, omdat die bovenin de Google search komen. Ja, wat ik een beetje vervelend beetje ja. vind aan toch nog Google gebruiken dan, is eigenlijk ja. dat je... Uh, ...jij zegt ja, dan heb je niet iets wat door adverteerders naar voren gebracht er wordt... ...maar zo'n World Economic Forum dame... ...die, die met Google gaat praten van... ...hé, uh, hey, dit moet bovenaan komen uh, staan... ...ik denk dat dat in Google ook nog steeds bovenaan komt staan dan. Ja, kijk, ze voor, voorlopig nu, nu gebruiken, uh, gebruikt Google nog een, een... ...die heeft bovenop een kernel... ...hebben ze dus nog een laag van, uh, van desinformatie... Dus de, de kernel, als, als het goed is, is dat nog gewoon uh, intact. Dat is gewoon nog de oude ouderwetse Google zoals we dat twintig jaar geleden kenden, zeg maar. Uh, en uh, ik, ik moet zeggen, dat, dat bij, bij mij werkt dat nog goed hoor. Dus ik krijg nog steeds, uh, ja kijk Ben Swan en noem maar op, uh, die, die, die, en, en uh, hoe heet die, Luc Lerdowsky, die komen ook nog gewoon naar boven bij mij als ik uh, op Google zoek. Maar als ik op Google zoek, dan uh, staan die helemaal erbuiten. Die, die, die zie je. Die zou je nooit vinden. Weet je wel? Dus, uh... nou, als je bijvoorbeeld, ik heb het net even geprobeerd met uh, YouTube. Dat, dat liedje van mij Kissing the wrong bot. Als ik dat helemaal intyp, dan krijg ik van alles te zien, maar niet dat liedje. Oh, dan gaan we dat even doen. En, en als je mijn naam er dan achter zit, Kissing the wrong bot, jan Mark van Schuppen. Nou, dan ah. heb je dus het hele verhaal. Dan kom je er... Ja. Maar die dingen die je er krijgt te zien, ja. die die, die, die niet. Doet, ja, je niet. Ja, daar zit minder bij, maar toch krijg je die te zien. Hè? Nee. Ik kan wel een ander liedje van Misschien dat als ik een andere titel. Uh. Ja? Oh, is het in één keer stil? Ja, we zijn aan het balken. Ja, ik zit te uh, uh. heeft het gevoel, Ja, goed, het is. Ja, vroeger kon ik gewoon... Uh, ja, in de tussentijd kan ik het... Uh, drukken, en dan een markt, ik gewoon. En dan vertel ik in de tussentijd het verhaaltje van die Canadese actrice. De Canadese actrice die had wel na het vaccin gekregen. Dus haar hele gezicht die hangt zo aan één kant helemaal naar beneden toe. Zo, oh. En dan staat ze te vertellen van ja, ik weet wel dat, uh, dat het een risico is van het uh, vaccin. Maar als ik het ook moet doen, zou ik het zo weer doen. Ah, en dat is een typische ja. culttoestand. Dat je maakt niet uit hoe werk hoe geschaad ben. Ik zou het zo weer doen. Oh, want ik, je doet het voor anderen. Wel, maar het, het grappige is met die uh, actrice dat, dat het ook een soort, uh, soort backfire is. Want zij wordt ook juist heel erg gebruikt. Ja. Van, ja, ja, ja. Van, van, van hoe knettergek de andere kant is. Ja, weet ja. Je ja. Ze wordt natuurlijk betaald dus, ook. Hè, van, uh, ja, maar, ze wordt denk ik niet betaald voor dit soort uh, dingen, want zij is dus een heel slecht propaganda natuurlijk van, uh, ja, ja, je hele carrière je oh, ja, ja. is verwoest als actrice, en je gezicht hangt er helemaal verland bij, en dan ga je zeggen van, no, no, ik zou so, het zo so weer doen ja, pak de booster er ook nog ja, even de, bij, ik denk niet uh, dat dat een reclame is voor, voor het vaccin, ik denk niet dat Twitter ja. daar geld voor over heeft uh. nee, nee, nee, nee, nee, ja, we nemen hem niet dan misschien dat de andere kant van haar hoofd dan misschien ook uh, min en plus He, dat het weer dat nog ook een boete neemt, uh, neemt dat het gewoon uh, zeg maar weer wel ja. een symmetrisch wordt in ieder geval. ja precies <laughs> symmetrie, symmetrie is toch een teken van schoonheid hè uh, ik ga even kijken op die uh, ik zie dat ik die uh, ik, ik weet niet meer welke browser ik uh, <laughs> welke browser ik zeg maar Google heb maar, uh. ja nou dat dit bedoel ik dus dat uh, ja uh, het is toch zo handig dat Google, maar uh, als ik dan wil, op wil zoeken, nou, dan, dan deze ben, computer ik, uh, ben ik drie keer nee, nee, nee, nee, bezig ja, om... Ja, dit is een andere computer, maar op deze computer... Goeie ik... om te zoeken en uh, juist... Beter op deze computer <laughs> heb ik wel... Het uh, resultaat heb ik nou op een andere is dat we al... Tijden zitten te wachten op, het op een zoekresultaat. Ja, maar dat was omdat ik op mijn andere computers zat te kijken, waar ik niet ja, zeker nou, is, of. Uh, je hebt uh, een altijd een goed idee. Deze computer gaat werken. nou uh, kissing de... Wrong, but in Google. Ah, kijk, als je mijn naam intoetst, dan kom je gewoon wel gelijk. Ja, uh, ja maar dit ja. heb ik dus wel vaker gehad. Dan, kan je, dan kunnen ze dus beweren: nee, we censureren het niet. Omdat als je alles erbij gooit, ja, dan, dan komt het wel tevoorschijn. Maar als je ook bij één ja, woord. Dus het, het is niet helemaal nee, weg. Het is niet helemaal weg. Ja, en als je één woordje. Uh, ja, en en de andere links die je krijgt, er zitten inderdaad, wat Jan Mark zei, er zitten helemaal dingen bij die helemaal veel minder matchen. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Dus, dus, want, want kijk, weet je, wat het is. Ik, ik kom er dus ook nu achter, want uh, je hebt wel eens in songtitels dat het er gewoon uh, zes songtitels zijn van verschillende, dat er gewoon zes ja. verschillende liedjes zijn. Er ja, is dus iets uh, Over jou, Kiss in The Wrong, butt, dat is dan uh, kennelijk zo'n rare titel, niemand heeft dat. Nee. Uh, want daar kom ik nu ook op, want al die, die, die uh, alles wat zeg maar. Het uh, uh, voorschijn komt, dat geadviseerd wordt. Er zit niks tussen wat, wat die titel heeft. Helemaal niks. heb hmm. je? Ja. Dus uh, ja. Ja, dat is, heel, het is allemaal is heel bedachtig. Ik vind dat ook uh, vervelend. Maar uh, Dan nou ga ik eens op kijken op. Jan Deks. Kijk ik dan eens even. Ja. Ja. Ik, uh, ja, maar als je mijn naam in Jan-Marc van Schuppen... kom je gewoon direct bij mijn liedjes. Echt maar. Ja, ja, en dan ik kijk, kijk daar wel. Ja, nou, uh, Kissing the wrong ik, Maar Als je Kissing ja. the wrong butt indrukt... Nou, dat is gewoon de titel van dat nummer... Ah, dan, dan zie je hem gewoon niet. Klaar. Ik kijk nu op, op Google. En daar uh, krijg ik dus. Uh, ja, ja, bovenaan. Ja, Mark van der Schuppen. Kissing the wrong place. Echt waar? Ja, bovenaan. En dat, is, en dat is gewoon Google. Hè? Ja, dat, dat is, Google. is niet kijk, YouTube. Is ik zit gewoon op YouTube. Ik ben een lid van YouTube. Nou, ik en ik heb hem opgeload ja. op YouTube, Peter. Ja. Snap je? Hmm. En, en Google heb ik niks op. Heb ik, en en dat, dat ik dan de eerste ben die dan. Uh, dat is echt raar. Nou, YouTube gebruikt ook zo'n script. Die geeft ja, de, ik, moet wel ges, ik moet wel geshadd op bed. Maar weet je wat het is? Hè? Ik had uh, in het begin van die coronatijd. En toen had ik die uh, clip. Lockdown. En uh, die werd uh, bijna 7000 keer bekeken. Mm -hmm. Weet je wel? Uh, maar die, en, die, die tweede clip die ik maakte. Die werd al gewoon uh, veel minder bekeken. En dat is, dat is dan... Uh, weet je wel? En de, de laatste curfew, dat is allemaal een drama. Je moet wel zeggen, als ik hier... Ja, je ziet... Je, al, ah, je ziet het achteruit gaan. Maar dat, dat is ook precies waar die Jensen over klaagde. Ja. Die Jensen, die had er heel veel... Die had 100.000 uh, views dan. YouTube. Ja. En dat liep helemaal terug. Maar als je bij, dan, bij, bij Google... Bij video's gaat kijken, dan sta je niet bovenaan. Oh. Dan krijg je allemaal over... Uh, over toetsen. Okay. Allemaal filmpjes over kussen. Ah, je kunt me er helemaal niet tussen vinden. Of uiteindelijk uh, ook? Nee, allemaal mensen die over kussen dit, kussen dat. En hoe je verkeerd kan kussen. Of ah. hoe je verkeerd kan kussen. Hoe je die de verkeerde butt kan kussen. Ja. Ah, kijk, ik vind het gewoon en raar. En dat en als uh, ja, het uiteindelijk is het Perry, I kiss the curl. Hey, maar het is wel <laughs> zo, als ik, als ik in Yandex kissing the wrong butt doe, maar tussen quotes, dus helemaal de hele titel, dus uh, dat, dat die exacte match moet hebben voor de hele titel, krijg ik één link. En dat is Jan Mark van Schut. Het okay. enige, enige hit die ik het krijg. Uh. Het is gewoon heel raar dat ik gewoon op YouTube ben. En een YouTube-lid. En uh, dat ik dan... Uh, Als ik, uh, dan ik dan gewoon de Kissing the alle... wrong bitch met mm. dubbel T. Dan krijg ik... Uh, bedoel je Kissing the wrong bitch. <laughs> <laughs> en dan sta je niet bovenaan. En dan bij video's... Ja. Nee, sta je ook niet... Uh, maar ja, goed, maakt niet uit. En, uh, ja. eigenlijk, uh, die muziek wordt ook alweer gedeeld hoor, bij Rumble en dat soort andere, dingen. Hele andere dingen, als je but met twee T's doet, dan krijg je inderdaad maar je, een, je, zelfs een... To, Maar ja. moet, het moet toch ook met twee T's? Ja, maar dan krijg je ja, iets van, uh, ja, ik krijg allerlei andere. Het moet met twee T's. Ja. Maar nou, als maar ik met één T, -t doe, aan. dan sta je wel bovenaan. Met twee T's, dan sta je... Als ik, als ik, Google, doe, hey, als ik Google doe, sta ik wel bovenaan. Oké. Okay. Dat is gek. Oké. Okay. Dus bij Google en dan staat er ook gewoon Kissing the Wrong Bot uh, YouTube. En dan is, in de, de bijverhaal uh, staat dan Jan-Marc Verschuppen. Muziek, lyrics, uh, instrumenten. Dat is gewoon YouTube. Of uh, Google. Ja. Maar bij YouTube zelf? Bij YouTube zelf uh, ja. niet. Nee, bij Google sta je met twee T's. Buds met twee T's. Sta je er niet in. Dat is gek. Geen want het is met twee ts, t's. Op de eerste pagina, Kijk. maar met één t, dan sta je wel bovenaan. Dus hier ook. Okay, ja, Oké, hoppakee. Ja, en dan betekent. sta jij bovenaan. Hartstikke idee. Ja. Uh, de bitshoot. Bit uh, link. Ja. Dat begrijp ik dan niet. Nu ga ik dat eens even uitzetten. Of, of er een, ergens een, een fout is gemaakt. Kissing the wrong bot met twee t's. Bij Google krijg ik gelijk mezelf te zien. Ja. Raar. Dat is een hit inderdaad. staat ergens met één T. Ik heb het gewoon wel goed geschreven. Kissing the wrong bot Iemand heeft het gepost met T. Ja dat en dat is zo uniek dat het dan bovenaan komt te staan ergens. Heb jij het ook verkeerd ingetypt Dan. Oh, ik zie nou dat ik bit heb. Kissing the wrong bit. Hij schaat gewoon een hele <laughs> dat is trouwens ook wel een leuke titel, Kissing the Wrong Bitch. Het is alleen maar een krimi rap, uh, rap uh, gangster. boven aan. En nou sta je, uh, daar bovenaan, ja. nou sta je uh, in bed met de t Hij schrijft gewoon. Oh, hey, staat helemaal nu boven, hoor. <laughs> Kissing the Wrong Bitch. Ja, nee, <laughs> goed. Oh. <laughs> dus daar was een <laughs> heleboel titels, <laughs> Kissing the Wrong Bitch. Dat, dat, is echt, uh, dat komt heel vaak <laughs> voor, denk ik. <je. laughs> Ja, ik zie hier, ja, over, als, toetelen, ik, als ik, ik dat weer doe met de hele titel, dan uh, tussen quotejes, dan zeg hij uh, YouTube 1, Bitch 2. En Truco. Er is nog geen liedje. Er is nog geen liedje. Ja, ik uh, liedje. Als ik op, op, op, YouTube, op YouTube indruk Kissing the wrong bitch, dan uh, krijg ik uh, wel dingen, maar niet één liedje wat, wat zo heet. Dus, dat, uh, ja. dus als je nog een liedje wil schrijven met die ja, die titel heb je nu bedacht, ja. zeg maar. Nou, ik ja. zie je nou met uh, Kissing the Wrong Butt, met dubbel uh, B-U-T-T. -T. Uh, dus niet B-U-B-I-T-T. -T. Uh, dan zie ik jou nog steeds bij uh, video's, zie ik jou nog steeds niet uh, voorbijkomen. komen. Nee. Uh, uh, uh, uh, oh. Ja. Ja, goed, we, we hebben het gehaald, we zijn er doorheen. Ja. Dat was een snelle ja, ja, uitzending. Uh, over Frankrijk. In Frankrijk zeggen ze, please don't panic buy. France taps strategic reserve after gas stations run out of fuel. Dus uh, ja, de opmerking please don't panic buy, dat betekent panic buy. <laughs> <Ja>, uh, <laughs> ik krijg overigens so please uh, of kissing the wrong butt krijg ik als zesde link Hillary Clinton completely discredited the FBI. <laughs> ja maar ja, we zijn inderdaad aan het einde gekomen van uh, deze uitzending ik heb ah, uh, weer weggewerkt Hoppakee. Ah, ik had nog één vraag want okay. ik uh, ja. Ja, ja. Ik, uh, ik heb een, een wappie vriend een, <laughs> een echte en um, Nee, je, hebt, je, hebt, je, hebt van, je hebt van die uh, complottheorieën waar ik uh, helemaal niet in zit. En uh, waar ik me ook no nooit in verdiept heb. En uh, die misschien ook uh, die, die nooit aandacht hebben getrokken. Omdat ik, gewoon, ik dacht, ja, wat doet het er allemaal toe? Nou, dan nou zag ik weer zo'n foto. van Je hebt, je hebt zo'n zo complottheorie dat Michelle Obama dat, dat een vent is. Of ja. dat dat een... Uh, ja, ja, maar hij maakt het, heeft, het uit. Hij Zij... heeft haar een keer Michael genoemd. Ik ook niet zo goed. Hij heeft haar een keer Michael genoemd, per ongeluk. Michael, uh. Uh, okay, Michael. Maar, ja, maar, maar mij maakt het niet uit. Ja, behalve dan dat, hij dan, uh, dat het een soort, soort geheim is: dat hij dan chantabel is. Maar wat, wat, wat steekt er eigenlijk achter? Wat, wat, is, wat is het voor? Ik, nou, ik weet het en niet, Ik vind het ook een, een non-issue. Uh, ja, ik vind het ook een non-issue, maar ja. nu was er weer een foto opgedoken. Dan zie je haar met, met de, de jurk, en een met de jurk, een jurk zie haar en dan zo'n uh, uitsteeksel erin. Uh, in de zijn. Oh, oh, oh, dat ook nog? Oh. <laughs> ja, heb je die nooit gezien. <laughs> <laughs> ja, goed. Nou ja, okay, maar ja ik, ja, ik, ik zou ook niet weten wat het doet. Maar misschien in Amerika is dat meer een ding of zo. Het, ah, ja, dat maar je betekent ja. wel dat er een gigantische leugen is natuurlijk als dat eh, oneerlijk verteld is. Echt? Kijk of die foto nog van vinden van uh, Michael Obama. Uh, uh, ja, dan weet je ook niet of dat al foto is of zo. Dat zou natuurlijk weer maar... Ja, ik heb zoiets van die man die heeft gewoon complete massamoord in de Midden-Oosten gepleegd en dan gaat iedereen ja. zich druk ja, maken. Maar je of, weet het uh, van Cuomo ook. Hè? Cuomo heeft ook een massamoord gepleegd, maar uiteindelijk gaat hij ja. van binnenknijpen en kan je hem wegkrijgen. Maar niet voor die massamoord. Je krijgt ze nooit weg voor de massamoord. Ja, en dat knijpen. vind ik zoiets van. Uh, Laat ze nou eens gewoon weggaan om de massamoord. Nee, je kan blijven lullen, dat je nou ontwerkt, Ja, dat heb die ik massamoord. ook een beetje. Weet je wat het is uh, ja, dat van. van... Is dat de massamoorden zullen blijven doorgaan. In de knijp ook over. Een um, massamoord is, is nooit echt een dingetje. <laughs> een dingetje oh, wat, wat, ja. wat, nee, nee, maar het, met Rutte. Eh, ik bedoel, met het, het WOP-verzoek is ook gewoon gebleken dat het massamoord is. In wezen, ze hebben gekozen voor massamoord bewust. Ja. Het was uitgerekend, het zou uh, meer doden dan dat, dat, dat het levens zou redden. Nou, dat was duidelijk. En toch deden ze het. En toen deden ze het nog een keer. En dan nog heftiger. Het ging dan nog om de Lockdown uh, Light. Nou, dan praat je over massamoord. maar dan is het. Als je, als je pakt op ja, dan, massamoord. dan is dat een signaal naar de, degene die erna komen, weet je wel? Ja, die mag okay, daar geen, massamoord, geen massamoord Wat je ook tegen, doet, je mag geen massamoord in. Ja, maar dat is natuurlijk. We. Weet je wel. Ja, maar dat is natuurlijk iets van ja. massamoord. Dat moet ook de volgende weer kunnen doen. Precies. Hè, die, dus dus en Precies. En dan, dan Obama pakken op massamoord. Ja, maar willen knijpen, dat ja. doet de volgende ook weer gewoon. Dus op zich maakt het allemaal ja. niet uit natuurlijk. Ja, maar dat, dat, dat, waarschijnlijk heeft hij al. Degene die billen heeft geknepen. die heeft het waarschijnlijk al gedaan. voordat hij benoemd is. Ja. En dan weten ze van. stel, we moeten er vanaf. Hebben we dat billen En met Lubbers dan. ook. Met Lubbers, die had dan ook. 20 jaar geleden had hij dan in een, in een bil geknepen. Ja, inderdaad. Ja. Nou van, nou, als we hebben die stok. Maar massamoord, is natuurlijk dat ligt precair. Want de volgende moet ook weer massamoord plegen. Maar dan weer in een ander land. Het is alleen kwalijk als je een of andere ex slavische republiek bent of zo, weet je wel. Dus uh, ja, dan. dan, daar, okay, een dan uh, Afrikaanse republiek. Dan, dan moet je in Den Haag uh, worden ja, opgesloten, ja. natuurlijk. Dan is het in een keer wel erg. Ja, nee, dat klopt. Want, maar, maar weet je, het is dan ook zo van die ontzicht. Die komt het over van. Uh, die had dan. Uh, ja, uh, Rutte heeft de wet overtreden. Hè? Dat ging dan over uh, een, een sms'je, wat hij niet had gedeeld. had dan ge-sm's'd in Stiekem ofzo. Uh. Daar, daar, daar, daar, daar, daar stond dan. Informatie dan kon er staan. Die dan gedeeld moest worden. Zo. En dat was dan een wet die was overtreden. En dan denk ik hij heeft gewoon massamoord gepleegd weet ja. je wel. <laughs> En dan, en dan, en dan uh, ja, dan was er dan ook van ja, als hij de, de wet had overtreden dan, dan, dan, dan vond 75% dat hij dan in een poll dat hij dan moest aftreden of zo Ik weet niet meer welke pool dat was. Ja, bol, en dan dacht ik, ja toen, had ik ja, toen had ik eronder geschreven die andere 25% die zegt dat hij nu wel mag aftreden. Of hij nou wel of niet de wet heeft uh, <laughs> Nee, maar goed. Uh, maar, weet je, het zijn, maar ze zijn ook af, aftreden om die toeslagenaffaire. Nou, die is ook wel heel erg, maar ik bedoel, dan, dat is dan toch weer minder erg. Dat is dan weer iets waar ze dan weer op mogen aftreden. Ja. Weet je dat? Een bonnetje, dus, dus er zijn dingen, een bonnetje maar, kwijt. Dat mag ook. bonnetje kwijt, dat is ook, uh, ja. Dat is ook exit. Uh. Ja, nee, maar dat zijn dingen die. Uh, ja, want het is ook met die, die echt grote. die gestraft, want hun salaris is niet minder geworden of zo. Als je dat in het bedrijfsleven doet, dan, dan, dan, dan, dan word je ontslagen. En dan uh, dat heb je geen recht op een gouden handdruk of zo. Weet je en precies, en dezelfde club ja. uh, heeft heel lang nog doorgerigeerd, uh, ja. de missionair. En daarna is dezelfde club weer aangetreden. Ja. Nou, de ene minister en zit op een dus andere post. Als de missionair waren, hebben ze de meest uh, draconische shit uh, doorgevoerd, Ja, je wel? Ook nog een keer, ja. Oh, dat <laughs> dat ik zie in één keer. <laughs> Wat was dat? Uh, Michelle Obama met een aardobbel? Dat was Michelle Obama, okay. ja. aan, aan uh, haar zak zat te krabben. Of zoiets, <laughs> ik weet het niet. Ja. Nou ja, goed, eh. Uh, ja, ja, nee. ja. Die had een zwaar in de oh. de... <laughs> God, God, uh, goed. boel. God, goed. Godverdomme, ja. <laughs> Ik ben, ik ben niet blij wat... dat de luisteraar dit niet doet te zien. <laughs> dit niet te zien. Nee. Ja, maar jij hebt mij gelijk uit de, de, de radio nieuw dump site gevoerd. Nee, ja. ik gooi er wel weer in hoor. Nee, uh, ja, je had een dump gepost, ah. dus ik had die post verwijderd en dan schijn jij dan kennelijk automatisch eruit gegooid te worden. Ja, goed. Dat, uh, ja, ik, ik gooi er weer in ja, nou ja, goed, de luisteraars hebben het niet hoeven te zien uh, die, die grote klit. Ja. Van, uh, denk aan Michelle Obama. Michael Obama. Ja, Michael Obama met een, een Huawei telefoon. Uh, ja. Uh, uh. Maar goed, we zijn dan wel aan het einde van de uitzending gekomen, denk ik. Het gaat allemaal. En zo zie je dat we eigenlijk gewoon in, in dat soort complottheorieën, daar zitten, daar zitten we dan toch niet in, hè? Ja, eigenlijk hebben we gewoon de, ja, de platte leuke... aarders ja, en de hechte... Leuke <laughs> complottheorieën, maar je schiet er weinig mee op. <laughs> ik vind het ook helemaal niet erg. Ik, ik maak me niet boos over dat ze, als, als er een man een vrouw is, of een vrouw een man. jullie ja. doen dat, ja... Nou, maar kijk, het punt is natuurlijk dat, dat als, er, als het publiek is voorgeloven, ja. Dan, uh, ja maar dan het dan publiek wordt er continu elke dag de hele tijd voorgelogen en, dat, en dit vind ik dan nog iets ja, van ja maakt niet zoveel uit hè? Ah, hoezo, maar, hij heeft, maar hoezo heeft hij voorgelogen hij heeft, heeft hij er ooit iets over gezegd, gezegd heeft hij vrouw ooit vrouw ooit vrouw of zo? dat het een vrouw was misschien ja. heeft hij dat wel nooit gezegd ja. inderdaad <laughs> hij heeft hem uh, Michel <laughs> genoemd <laughs> ja, hij, hij, hij heeft een keer ook Michael gezegd oh ja ja ja dat is dan ja goed oké meer druk om ja, okay. uh, al die, uh, die, die kinderen die uh, de dood hebben gevonden in uh, het Midden-Oosten. Weet je wel, die stonden. Ja, en hij heeft je wel een Nobelprijs voor de VD. Ja, daar, ja, daar, uh, daar, daar bereik je echt niks mee. <lacht> die massa <-moorden>. Ik Dat <lacht> is trouwens, voor, vooraf dat hij begon met moorden. Dus uh, hou je hart vast als uh, Zelensky hem krijgt. Dus, uh, Dan begint het moorden pas. Ja. Maar goed, uh, we zijn aan het uh, einde gekomen van deze uitzending. Uh, ik wil uh, iedereen hartelijk danken voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. En... Oh ja hoor. Dat was ik ook weer. Ik wil iedereen hartelijk danken. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik uh, zeggen dat toodeledokie. En hartstikke idee. Je kent de iTunes wel. En er komen nog, steeds, nog meer foto's voorbij hier. Ah, ik weet het. Er zijn gewoon mensen die zijn gewoon ontzettend geobsedeerd door die, die grote lul van uh, Michael <laughs> ik weet Obama. Ik Joan Rivers, dat was zo'n komieke die zei van ja, we hebben toch al, ging, wanneer komt daar de eerste homo in het Witte Huis? We hebben toch al een homo, Michael is het, is het trans, zei <laughs> en, en niet lang daarna werd ze een, een standaard operatie ondergaan en uh, ja, die ging wonderwel helemaal mis en uh, toen was ze dood. Oké. Okay. Kan allemaal niks met elkaar te maken hebben, maar... Nou uh, ja, maar die, die kinderen dan, Zo, die, van wie zijn die, die kinderen dan? Ja, die zijn uit Afrika. Uh, een wat wat is een van wat? Logo, man. Uh. Dan een probleem een probleem. Wat donder, die haalt ook gewoon kinderen uit Afrika. Uh, Oké, okay. uh, goed. Ja, ik weet het ook niet. Uh, ik, ja. ik wil ik wil zeker niet bij een spannende operatie op het leven komen. Ik ik zeg ook helemaal niks. Ik ben maar gekke op. Oh, het is Kijk gewoon Russische desinformatie. Er wordt nog wat in de chat gezegd, trouwens. Oh, misschien Kinderen, dat we in de chat. Hallo, Wilson! Er is iemand moet die, die weet er van alles <laughs> van. <vonden hier. laughs> ah, hij is met pensioen, maar de, de, Hij is degene die, die echt in, in elke fucking. Uh, <laughs> Als je, als je iets wil, als je een, een specialist, een expert <laughs> wil, uh, het gebied van. Uh, de experts. Oh ja, we hebben pensioen. <laughs> ja, onze onze is met pensioen. Sorry, luisteraars, we kunnen geen antwoord meer geven op. Uh, Goeie Goede avond. <laughs> voor je okay, complotvragen. <laughs> <laughs> ja, het, uh, nee, goed. Oh man. Maar ik denk ook dat soort, dat soort complottheorieën, die, uh, ik denk dat die er misschien wel mogen. Uh, in de zin van, uh, als Rob Elens iets zegt over hydroxychloroquine, dan word je er gelijk van afgeflikkerd. Maar als je gewoon, gewoon dat soort dingen zegt, uh, ja, Michelle Obama heeft een grote dikke uh, lul. Volgens mij kom je er langer mee weg. Dan, dan, dan blijf je uit de handen van de factcheckers. Ja, Je kan er uh... ook niks van zeggen. Bij, als je zegt, ah, je wordt eraf gegooid, dat is, is uh, laster hoezo dan last? nee je kan dus laster een... uh, dan zeg je van, uh, hoezo dan? is er wat mis mee? maar dit is, dit niet, het zit niet een groot verdienmodel achter of ja. ze nou wel of niet een grote lul heeft uh, ja. snap je? Nee. Uh, het, uh, dus, uh, maar dat was toch hetzelfde het met die ja, had gewoon een keer ja, toch een keer ook zo, die, die Biden werd er gezegd, ja, het had uh, kanker genezen en hij was de eerste man op de maan en allemaal van dat soort dingen. En, uh, en weet je wel, die werd dan niet fact-checkt. Ja. Ja. Ja, weet <laughs> je wel? Ja, ik denk wel, inderdaad, als je zegt Biden was de eerste man op de maan, dat, dat je dan niet een fact-check ja. krijgt. Uh. Nee, nee die, die, die, ja. daar kom je gewoon maar weg. En dat hij <laughs> uit Puerto Rico komt. <laughs> ja, Jus, je zegt nog meer trouwens. Uh, ja, ah, nou, maar we moeten, we moeten ermee stoppen, okay, we zijn al uh, veel meer uh, bezig. Nou ja, nogmaals, toen we het ook helemaal. En uh, ik ga nu echt uh, een aan aanbrouwen. Ik moet trouwens morgen ook weer vroeg op. En uh, ik moet die fles wijn nog even leeg krijgen. Oh, nee. uh, wat zeg je? O jee, hele fles wijn. Ja, dat is een goed idee. Nu was um, een paar tientjes. En, oh, wat staat hier? I'm a man, oké. Uit team boy. Ah, ja, ja. En nee, goed uh, ja beste mensen, ik uh, bouw een eindje aan en ik zou zeggen tot de volgende week dan weer, hè? Hoppakee!